Ja. ja, en welkom bij QVF Radio. Het is vandaag woensdag 11 februari. Op de 11e is het natuurlijk altijd voor ons een speciale dag voor ons van de echte Illuminati. Ja, dan is er dus altijd een QVF podcast op de 11e van de maand. En zo vandaag dus ook. En vandaag gaan jullie luisteren naar podcast nummer 68. Maar eerst wat muziek en dan straks de intro tune. En dan gaan we beginnen. En jullie luisteren naar Curly Dub van The Upsetters. Het komt trouwens van het album Super Ape van The Upsetters. En uh, ik laat de plaat wel even doordraaien. De, de finiele plaat. En dan gaan jullie uh, na dit nummer, Curly Dub, luisteren naar uh, Dread Lion van dezelfde band. The Upsetters. En uh, ja, uh, wie zijn The Upsetters? Nou, dat zijn Lee Scratch Perry. En The Upsetters eigenlijk. Super Ape en The Return of the Super Ape, zo heet het uh, album voluit. Enjoy. Ah, dit nummer Dreadlion van The Upsetters. gaan we beginnen met de 68ste QVF-podcast alweer. Aflevering 68. Het gaat hard. Het gaat erg hard. Maar het geeft niets. Want ja, hoe meer je nalaat voor de generaties in het namas Of ja, voor dat wat er nog gaat komen. Het is maar net hoe je het zegt. Anyways, um, ja, we gaan zo meteen uh, beginnen. Lijden we natuurlijk in met onze intro. Dus ja, dat, uh, die intro van de QFF podcast series, uh, dat betekent dat we gaan beginnen. Dus ja, komt ie dan. In approximately one minute from now, we should broadcasting a Speciale transmissie voor our listeners in Galle. Een blikseminslag in de antenne van het Centraal antennesysteem. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, the secret oaths and the secret proceedings. If suddenly there was a threat to this world. Van een andere specie, van een andere planet, uit de wereld. Ik heb een droom. Een dag. Deze naam zal opruimen en lezen the true verhaal van zijn kreeg. En mijn naam is Bafomet. Het is vandaag woensdag 11 februari 2015... En het is twee minuten over half acht in de avond. En uh, ja, we zijn begonnen met aflevering 68 van de QVF podcast series. En dat betekent natuurlijk automatisch ook dat daar een uh, intro-tune bij hoort... Uh, als we gaan uh, vertellen uh, waarover we het uh, vandaag gaan hebben. Vandaag in podcast uh, nummer 68 hebben we uiteraard aandacht voor uh, een interessant artikel... dat we eigenlijk in de vorige podcast al tegenkwamen toen live via de schreeuwdoos op uh, QVF... Een artikel van The Guardian, geplaatst door Ninti. Uh, dat staat in het topic uh, internet en e-tag shizzle. En uh, zo, daar gaan we het straks over hebben. Ook aandacht voor het uh, Hunebed D1. En ook Hunebed D2. En uh, wat meer over Hunebedden zometeen. Daarnaast uh, uitgebreid aandacht voor het uh, topic... Het gedonder in de voortuin van Rusland. Ja, Rusland. Ja, want daar uh, zijn... Uh, ...besprekingen vandaag. Of nou, niet in Rusland... ...maar er zijn vandaag vredesbesprekingen... ...tussen Rusland en de Oekraïne. Goed, eh, ook even aandacht voor het topic... Eh, ...over IS en is alarm een terreur? Want ook daar in die hoek was weer eh, genoeg... ...ja, nieuws te melden. Zeg ik dat goed? Nieuws te melden? Eh, dat vind ik ook weer zo dat ik denk van... ...dat klinkt een beetje als of... Pff, ...nou ja, nieuws te melden. Eh, daarnaast heb ik ook even aandacht voor het topic... ...this is a test... Um, dat is een oud topic. Um, ja, dat heeft eigenlijk weer te maken met een ander topic over uh, steengel, oftewel geen stijl. Waar we het straks ook even over gaan hebben. Dat heeft met elkaar te maken. En dat heeft alles ook weer te maken met het topic over het uh, dossier MH17. Die drie dingen horen eigenlijk bij elkaar. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus dat zal ik ook onlosmakelijk aan elkaar vastpraten. Nee, goed, uh, ook aandacht voor het topic over Pegida. En kort even aandacht voor een uh, leuk feitje, of nee, uh, artikeltje wat ik tegenkwam, dat heb ik even geplaatst in het uh, topic Gezeur aan de Deur. En Dat gaat over incasso-Mongolen uh, en deurwaarders. Dan zeg ik weer Mongolen, moet ik niet doen, want dan kwets ik een hele grote mensen mee die heel erg oké okay zijn. Idioten. Goed. Um, ik hoor inmiddels dat mijn uh, uh, een geluidsband op de achtergrond uh, die maakt allemaal geluiden die die uh, niet moet maken. Dat was namelijk de jingle van Permutter al. Goed. Uh, ook even aandacht voor. Uh, ja, ook weer. Ja, dat heeft ook te maken met dat MH17 eigenlijk, dat andere. Um, een stukje uit de No Geno Show, dat gaan we ook bespreken. De Prutsers van Defensie, daar heb ik ook even kort aandacht voor. Ook kort aandacht voor het uh, Stock en Godlike Productions topic. Nou, niet een hele lange podcast. Uh, niet heel veel onderwerpen in ieder geval. Of het lang gaat zijn, dat weet ik niet. Dat zullen we zo meteen zien. Um, ja, we hebben in ieder geval besproken waarover uh, we het straks gaan hebben. Dat betekent uh, eerst tijd voor een uh, lekker muziekje. Um, we gaan luisteren naar... Uh, The Human Drive in Hi-Fi Van CKY Dat is de band van de broer van Bam Majera, die gast van Jackass Maar dan Jesse Majera Na ah, de Human Drive in High Five van CKY gaan ja, we luisteren naar I Got Your Number van from... you niemand minder dan Cocksparrer. de verschillende streams. Alweer 322 mensen luisteren, bedankt. En waarschijnlijk zit de AIVD daar ook bij, want we gaan het vandaag hebben over MH17. En dat ligt nogal gevoelig. now I got your number. If you can fool some people some part of the time. I got your number. I ain't ever gonna tell that particular party line. Listen to me. I got your number, got your number. If you can fool some people some part of the time. Yeah, I got your number. I got your number van Coxparer, Ja, of Sparer, Dat is maar net hoe je het uitspreekt. Welkom terug bij podcast 68 van de QVF podcast series. Hier op QVF Radio. 66.6 FM. Of een van de vele streams. Nee, dat is het zeker niet. Uh, wat je denkt dat het is. Maar goed, we gaan het uh, wel hebben over het eerste onderwerp. En dan luiden we uiteraard in met de pumper. Max Bumper wel te verstaan. En dat volgende onderwerp, dat kondigde ik net al even aan. Uh, het was namelijk zo dat uh, vorige week... Ik zal even een mooi rustige achtergrondmuziekje erbij opzetten. Het was vorige week uh, Ninti... Nee, niet vorige week. Het was deze week. Ze plaatste dat tijdens de 67ste podcast. Dus de vorige podcast plaatste zij in uh, de schreeuwdoos een interessante link. En ik vroeg haar die uh, link uh, zeg maar als uh, compleet artikel even te plaatsen... in het topic internet en e tech shizzle en zo... Um, het is een Engels artikel. Ik lees het eerst even uh, voor. In ieder geval, ik zal proberen het voor te lezen. En daarna ga ik er even op in. The great internet swindle. Ever get the feeling you have been cheated. The internet was meant to liberate and empower its users, but the real effect has been to create vast monopolies and turn us into victims, argues web-skeptic Andrew Keane in his controversial new book The Internet Is Not The Answer. During every minute of every day of 2014, According to Andrew Keane's new book, the world's internet users, all 3 billion of them, sent 204 emails, uploaded 72 hours of YouTube video, undertook 4 million Google searches, shared 2.46 million pieces of Facebook content, published 277,000 tweets, posted 216,000 new photos on Instagram and spent $83,000 on Amazon. By any measure, for a network that has existed recognizably for barely 20 years, the first graphical web browser, Mosaic, was released in 1993. Those are astonishing numbers. The internet plainly has transformed all our lives, making so much of what we do every day, communicating, shopping, finding, watching, booking, unimaginably easier than it was. A Pew survey a survey in the United States found last year that 90% of americans believe the internet had been good for them so it takes a brave man to argue that there is another side to the internet that stratospheric numbers and undreamed of personal convenience are not the whole story keen who was once so sure the internet was the answer that he sank all he had into a startup is now thoughtful and erudite contrarian ...who believes the internet is actually doing untold damage. The net, he argues, was meant to be power to the people. A platform for equality, uh, equality an open, decentralized... Ja, nou ja, de, de, het komt erop neer dat het internet... Ik, ik kan het wel door blijven lezen. Ik wil eigenlijk even, uh, voordat ik inhaak op, op uh, de ware aard van uh, waar dit nou om gaat... Dus ...de kern van het verhaal, ik, ik vertaal het zo meteen even verder... Zal ik een, een, een, een clip, een videoclip die ik klaar heb staan? Uh, the internet. Oh, nou, ik had hem hier toch echt klaar staan. Uh, ja, dat zul je altijd zien. Dan raak je, je lijstje kwijt. Goed voorbereid. Goed. Ja, luister heel even mee. Oh, moet het wel gaan werken het filmpje? Kom op. Ja, het werkt. Luister even mee. The internet in the year 2009. This is 2009, so this is already five years old, six years old. And discuss topics we take an interest in. Even our banking is going virtual. But what we take for granted today was only a vague idea 50 years ago. In order to understand how we got this far, let's go back to 1957 when everything began. Before 1957, computers only worked on one task at a time. This is called batch processing. Of course, this was quite ineffective. With computers getting bigger and bigger, they had to be stored in special cooled rooms. But then, the developers couldn't work directly on the computers anymore. Specialists had to be called in to connect them. Programming at that time meant a lot of manual work and the indirect connection to the computers led to a lot of bugs, wasting time and fraying the developers' nerves. The year 1957 marked a big change. A remote connection had to be installed so that the developers could work directly on the computers. At the same time, the idea of time-sharing came up. This is the first concept in computer technology to share the processing power of one computer with multiple users. On October 4 in 1957, during the Cold War, the first unmanned satellite, Sputnik-1, was sent into orbit by the Soviet Union. The fear of a missile gap emerged. In order to secure America's lead in technology, the US founded the Defense Advanced Research Project Agency in February 1958. At that time, knowledge was only transferred by people. The DARPA planned a large-scale computer network in order to accelerate knowledge transfer and avoid the doubling up of already existing research. This network would become the ARPANET. Furthermore, three other concepts were to be developed, which are fundamental for the history of the Internet. The concept of a military network by the RAND Corporation in America. The commercial network of the National Physical Laboratory in England. En het scientific netwerk Cyclades in Frans. De scientific, militaire en commerciële approaches van deze concepten... Ja, het internet is dus eigenlijk... Nou ja, ik kan het hele filmpje wel uit laten horen, maar dan komen we weer in een tijdnood. Uh, het internet is dus eigenlijk gewoon... Um, ja... ...uitgevonden voor uh, hele andere doeleinden. Het is bedacht om ons leven makkelijker te maken... ...maar de realiteit wil. ...en dan kom ik weer terug op het artikel... ...wat ik net uh, ook al besprak. Ik zal zo meteen nog even dat filmpje plaatsen trouwens... ...in het topic wat ik net liet horen. Is wel zo netjes, kunnen jullie dat ook uh, terugvinden. Maar uh, ja, uh, die onderzoeker zegt dus van... ...ja, het, uh, als je het even helemaal vrij vertaalt... dus uh, is die Andrew Keen... ...die zegt in zijn boek... Uh, ...dat tijdens elke minuut... ...van elke dag in 2014... Er uh, door alle 3 miljard internetgebruikers uh, over de hele aardbol 204 miljoen e-mails zijn verstuurd, uh, 72 uur video op YouTube zijn gezet, 4 miljoen Google zoekopdrachten zijn gedaan, 2,46 miljoen uh, dingen op Facebook zijn gedeeld, 277.000 tweets, uh, ze posten 216.000 nieuwe foto's via Instagram en ze spendeerden 83.000 dollar bij Amazon. Elke minuut weer. Uh, dat is hartstikke mooi dat, hè, dat dus er een boost enerzijds plaats heeft gevonden, maar de, de, de, de duistere keerzijde aan dit verhaal is dus eigenlijk uh, dat dit heel mooi is. Maar wat doet het internet eigenlijk nog meer? Het, het maakt mensen enigszins lui, gemakzuchtig, moe. En ik heb het al gezegd in podcast nummer 39 of 40. Nee, nummer 40. Ja, nummer 40. Daarin zeg ik ook, na zeg maar een tijdje stil te zijn geweest en terug, ja, terug te zijn gekomen met de podcast. Ik vertel er ook in dat ik internet moe was. Ik ben soms ook echt internet moe. En dan, dan merk ik dat dat internet bij mij iets veroorzaakt. Waardoor ik een soort gevoel krijg dat ik het helemaal, het is ook, ik, ja, heel veel mensen zijn gevoelig voor veel impulsen. En op een gegeven moment als je via internet te veel impulsen krijgt, dan word je moe en dan stomt het allemaal af. En dan bereiken ze dus eigenlijk het tegenovergestelde. Nou, en dat zegt de, uh, die schrijver van het boek, Andrew Keen. Um, hij, hij zegt ook van, er is dus een andere kant aan het internet. He, hartstikke mooi dat er allemaal uh, fantastische uh, cijfers uh, aan de ene kant zijn, he, om je te overtuigen van het hele verhaal. Maar, want hij was zelf ook ooit heel zeker ervan, want hij stopte al zijn geld in een, in een start-up company. En, ja, en nu is hij dus heel sceptisch. En waarom is hij sceptisch geworden? Nou, vast niet alleen omdat hij zijn geld is kwijtgeraakt, uh, misschien omdat hij gewoon eens heeft gekeken naar wat het internet nu Eigenlijk doet. Hij zegt ook van het internet heeft een... Eh, zeg maar buitengewoon veel macht, geld en rijkdom... opgeleverd aan een klein handjevol mensen. Eh, terwijl... separaat, of, maar tegelijkertijd eigenlijk ook gewoon... Eh, parallel daaraan... de rest van ons... Eh, op heel veel uh, niveaus achteruit gaan kennen in hun leven. Want je vrienden die je voorheen gewoon zag, die zie je niet meer. Die, ja, die, echte vrienden wel. En Mensen die echt wel denken, het zijn wel, maar de meeste niet. Die zien die vrienden dan wel via internet. Weet je wel, via Facebook. of via Ik denk van ja, daar gaan we al. Hij um, geeft ook aan van, het was eigenlijk bedoeld om een win win Situatie te creëren, maar dat is helemaal niet het geval. Dat zegt hij ook: This is not keen knowledge. Uh, a very popular view, especially in Silicon Valley, where he has spent the best pa uh, part of the past 30 odd years after an uneventful North London childhood. Um, nou ja, hij geeft het ook aan van dat het eigenlijk helemaal alles wat ze vroeger uitgedacht hadden, dat is nu eigenlijk het tegenovergestelde is daarvan uitgekomen. En op QVF hadden we ook een, een discussie erover van het lijkt minder druk en QFF lijkt minder actief en nou ja, er zijn inderdaad minder mensen die actief... ...maar dat is niet alleen op q dat is op heel veel plekken zo. En ik denk dat het allemaal samenhangt. En uh, daarom was ik uh, niet die erg erkentelijk ook voor uh, dit stukje. En nou ja, de mensen die het willen lezen, die moeten het zelf eigenlijk eventjes uh, gaan bekijken. Het staat in het uh, topic internet en e tech shizzle. Maar als je via uh, q Radio gemist uh, deze uitleiding uh, uit... Uh, uitzending slash aflevering. Terug uh, beluisterd, dan kun je met één druk op de knop alle onderwerpen zien. En dus ook uh, dit hele verhaal, inclusief een linkje naar de krant. En uh, ik zal ook nog even dat filmpje uh, plaatsen wat ik net liet uh, luisteren. En er is ook nog een ander filmpje, die wil ik eigenlijk even in één keer meepakken. Dat um, is What the Internet is Doing to Our Brains. Luister maar even so mee. reading an article online when you get an instant message with a link to a funny photo, which of course you have to share. And now you're reading your Facebook news wall, which sends you to a video of a panda bear attacking a kid. And now you're reading Wikipedia to learn everything you can about the violent behavior of panda bears. And this is what three minutes on the internet can be like. We live like this all the time, and it has to have some kind of effect on us. The net is making us more superficial as thinkers. That is Nicholas Carr. He is the author of The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. To understand this whole thing better, we need to go way back in time to say, like, the prehistoric age. You wanted to know everything going on around you because the more you knew about your surroundings, the less likely you were to get attacked by a predator. And there's even evidence that our brains release some dopamine, pleasure-producing uh, neurotransmitter chemical to reward us for seeking out and finding new information. <laughs> so getting distracted felt good and helped us stay alive. But the problem is that nowadays, predators aren't much of an issue, but we still have the same brains. And also, there's the internet, which is... It's an incredibly information-rich environment uh, that the net creates for us, and that's why we use it so much. I, I mean, sounds, pictures, words, text, And what this tends to do is, is promote a sort of compulsive behavior, in which we're constantly checking our smartphone, constantly glancing at our email inbox. We're kind of living in this perpetual state of distraction and interruption. Which is dangerous because... That mode of thinking crowds out the more contemplative, calmer modes of thinking. And that focused, calm thinking is actually how we learn. It's a process called memory consolidation. And that means the transfer of information from our short-term working memory to our long-term memory. And it's through moving information From your working memory to your long-term memory that you create connections between that information and everything else you know. So you've got this awesome life-changing piece of information in your short-term memory, but then you hear that email ding, and poof. There it goes. That email takes its place, and you never get a chance to learn anything. All because of one distraction. So attention is the key, and if we lose control of our attention, or are constantly dividing our attention, uh, then we don't really enjoy that consolidation process. But I can hear it now. Someone out there is saying, uh, what does learning matter if all the information in the world is just a Google search away? Well... Um, that is kind of shortchanging our intellects. If that's the way you're using your mind, just kind of searching very quickly and finding information and then forgetting it very quickly, you're never building knowledge. You're simply, you're, you're kind of thinking like a computer. Which means that our very humanity is at stake. And it would be a shame if we all got assimilated because, well, humanity is pretty neat. I really believe that if you look at the great monuments of, of culture, they come from people who are able to pay attention, who control their mind. That's what allows us to think in the highest terms, in, in, think conceptually, think critically, uh, think in some very creative ways. And it's this kind of thinking that's at risk, being eroded one cute cat video at a time. Don't get us wrong, the internet is good for lots of things, and it should be celebrated. But the best thing we can do for our minds is to find some time every day to unplug, calm down, and focus on one thing at a time. Ja, yeah, one thing at a time. Maar dit komt me wel allemaal heel bekend voor, dat je soms heel veel impulsen krijgt. Dat zei ik net ook, dat internet zit vol met impulsen en op een gegeven moment stond het je af. En nu maak ik me daar zelf eigenlijk ook wel schuldig aan in de zin van dat ik de afgelopen weken heel erg veel gepost heb op QVF. Maar dat doe ik eigenlijk alleen maar om wat na te laten. Als in de vorm van een enorme bult informatie voor generaties na ons. Uh, ik heb bijvoorbeeld vandaag ook eens even gekeken naar de mogelijkheden om QF op het deep web uh, te gaan uh, zetten, zodat we ook daar vertegenwoordigd zijn. Maar goed, um, dat staat even verder helemaal uh, los van het volgende onderwerp. En het volgende onderwerp uh, dat gaan we zo meteen uh, behandelen. Uh, maar eerst een uh, stukje muziek. Uh, we gaan even luisteren naar uh, Party in My Pants van Roger Allen Wade. Hey, Hey, big a bigger fiesta in my trousers! I'm excited. I'm so happy, my little cupcake. I can't hide it. There's a party in my pants, and you're invited. I'm sick and tired of sad and broken, and busted. I'm taking leave of my troubles. Stay in my trousers I'm excited I'm so happy party in my britches tonight. Oh, there's a party in my pants and you're invited. A big, big fiesta in my trousers, I'm excited. I'm so happy, my little cupcake, I can't hide it. There's a party in my pants and you're invited. There's a party in my pants and you're Roger Allen Wade met Party in My Pants. Welkom terug bij QFF Radio via 66.6 FM of via een van onze vele streams. Mijn naam is Bafel het is bijna acht uur en u luistert naar de aflevering 68 van de QFF Podcast Series. We gaan naar het volgende onderwerp en dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. vliegen in één klap. Of eigenlijk moet ik zeggen van twee uh, bulten in één klap. Waarom? Nou, um, ik ga het even over uh, hunebedden. Um, die zijn alles uh, besproken en um, die zijn in uh, diverse topics op voorbij uh, voorbijgekomen. Maar um, er is een QVF, namelijk QVF Octa. En voor Octa, die is uh, vanaf zondag 5 augustus 2012 lid. En, en die loopt al heel wat jaartjes mee inmiddels op QFF. En hij opende vandaag een, een prachtig topic in een nieuw subforum. Namelijk het subforum dat puur en alleen maar gaat over de hunebedden. Maar dan per topic wordt ieder hunebed besproken. En hij opent met de DE. En dat is het meest noordelijk gelegen hunebed in de provincie met de meeste hunebedden in Drenthe. D1 ligt bij Steenbergen. En dat ligt tussen Rode en Norg. Dan zeg ik het aardig goed. De D1 in Steenbergen die heeft zes dekstenen en veertien draagstenen. Drie poortstenen en nul krantstenen. De oriëntatie die moet je zien als dat die loopt van, ten opzichte van de Oost-Westlijn met een asafwijking van 1 graden. De coördinaten en die 1 graden afwijking, ja, die kan natuurlijk in heel veel dingen zitten. Goed, de coördinaten die staan op Google Maps en daarnaast ja, staan er een aantal prachtige foto's van dit hunnebed. En, ja, we gaan dus de komende tijd veel meer van dit soort prachtige topics zien van Octa. Hij plaatst ook nog even een oud kiekje van Albert van Giffen. Uh, ja, dat ziet er echt prachtig uit. Hoe hij destijds het uh, hunebed aantrof. En uh, er is ook nog een filmpje. Hè, en daar gaan we uiteraard even naar luisteren. Ik zal het prachtige achtergrondmuziekje dat mooi past bij de hunebedden eens even uitzetten. En dan gaan we even naar luisteren. Zijna Versijp. Cuyp. Versijp, Luister mee. Ik ben rondleider in het Hunebedcentrum in Borger. waardoor ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd ben natuurlijk in hunebedden. En omdat ik alle hunebedden een keer gezien wilde hebben hebben we afspraken gemaakt en samen met Jannes van Echten zoek ik alle hunebedden een keer op. Dit hunebed wordt in de 19e eeuw voor het eerst uh, vernoemd. Toen Van Giffen hier voor de eerste keer aankwam was de weideomgeving boomloos en lag het hier in een enorme vlakte. Hij vond het hunebed uh, in een hopeloze toestand aan. Alle dekstenen waren dus naar binnen gevallen. Heel veel draagstenen waren dus uh, geweken naar de buitenkant. En een aantal dekstenen was helemaal kapot en heeft hij dus naderhand ook hier gerestaureerd. Ja, doordat er een vuurtje in dit hudebed is gestookt is deze deksteen helemaal kapot gegaan en is naderhand gerestaureerd. Hier zie je nog een hele duidelijke kitlaag en hier zie je ook nog een stuk dat gerestaureerd is. Waardoor het hunebed dus eigenlijk weer in ere hersteld is kunnen worden. Maar uiteraard is een vuurtje stoken in een hunebed zeer slecht voor de stenen. We staan hier in de buurt van het dorp Steenbergen. De heer Hulshof vond zoveel stenen op zijn land dat hij daar wat mee wilde doen. En heeft er dit bouwwerkje van gemaakt. De mensen uit de omgeving gebruiken het nu als barbecuegelegenheid. Het is een, een prachtige omgeving trouwens ook, maar dat is bij de meeste hundebedden. En ja, D1 ligt er mooi bij. Uh, we gaan we van het topic van D1, zonder de bumper van Mac, gewoon ook even naar het andere topic wat ik aangekruist had voor deze... Uh podcast. Dat is het topic over Hunibet D2. En Hunebed D2 ligt natuurlijk niet op de plek van D1, maar die ligt daar niet heel erg ver vanaf. Die ligt bij Westervelden. En bij Hunibet D2 heb ik met Black Box een keer een hele mooie ervaring gehad. Wij stonden daar samen toen er een aantal zwaarlieuwen echt prachtig langs gierden. Dat was een heel apart mooi moment. Daarnaast uh, had ik vroeger een, uh, ja, een, een, een, een, ja, een vriendengroepje en een van die jongens, uh, die woonde in Westervelde. Die woonde echt vlak bij dit uh, hunebed. En uh, ik weet nog wel als we naar hem toe gingen. Dus Stefan. En uh, dat ik dan, als we dan s'avonds daar weer weggingen. Of vanaf daar naar een of ander kroegje of cafeetje gingen waar we al zijn gingen. Met z'n allen. Dan moesten we soms ook wel langs een stuk bos waar, deze, waar dit hunebed echt uh, vlakbij lag. En uh, het was altijd heel... Spooky. Goed, de, uh, of het Hunebed in Westervelde, Hunebed D2. Uh, Westervelde is trouwens wel leuk om te vermelden. Daar uh, was vroeger een tempeliershoeve. En dan praat ik over 1100 of zo, 1200, zoiets. Het staat ook al op Q5. Goed, hij heeft uh, drie dekstenen, 10 um, draagstenen en twee poortstenen en nul krantstenen. De oriëntatie uh, ten opzichte van de Oost-Westlijn een asafwijking van 5 graden. De coördinaten staan er wederom bij met een linkje naar Google Maps en een aantal prachtige foto's waarin het Hunebed erg mooi in detail wordt weergegeven. Dat heeft Octa echt weergeloos mooi gedaan en daarvoor ben ik hem heel erg dankbaar. Ook hier staat weer een oude foto van hoe Van Giffen zeg maar, de situatie aantrof en ook hier weer een filmpje. Laten we even luisteren. tenminste, als de techniek meewerkt. Dit is Hunebed DK2 ja, van de Westervelde nabij Norg. Dit hunnebed heeft nog twee dekstenen en andere dekstenen zijn vernield of zijn er niet meer. Dit deksteen ligt in het hunnebed en nog redelijk onzichtbaar er zijn tussen de korsmos de boorgaten waarmee deze steen ooit kapot gemaakt is. Deze steen was veel groter. Het bed ligt vak bij het oerborst Norger Holt in Norg. We doen traditioneel gezien even een rondje, rondje om het hunebed. Hier zie je twee dekstenen. Sluitsteen. Het, het, het aparte van dit uh, hunebed... en dit filmpje kan je het eigenlijk ook wel goed zien... ook op de foto's. Ik heb altijd het vermoeden gehad bij dit hunebed... dat het eigenlijk ooit nog veel groter geweest moet zijn. Ik zal er eens induiken wat ik daarover kan vinden... En Ik heb sinds kort ook een ingangetje om te zoeken in het archief van het Drents Museum. En dat is niet legaal en dat is ook niet via internet, maar via een intranet. Nou, ook niet helemaal een intranetverbinding, maar wel via een handig linkje. En daar zal ik eens induiken en dan zal ik het eens plaatsen in het topic over Hunebed D2. Eh, nou ja, we kunnen de komende tijd dus nog meer eh, dingen gaan verwachten over eh, de andere Hunebedden. Want eh, wat ik van Okta begrepen heb, is dat hij ze allemaal in kaart wil gaan brengen. En dat is natuurlijk prachtig en, en daar ben ik hem eh, erg dankbaar voor. Maar ik denk ja, persoonlijk, ik niet alleen... Maar met mij een heel groot aantal andere Q-fevers ook. Goed, we gaan naar een muziekje. We gaan luisteren naar een stukje... Ja, reggae, waarom niet? Three in One van die Upsetters. MUZIEK extra, namelijk van 3-in-1 uh, van de Upsetters, gaan we naar uh, Black Vest van The Upsetters van hetzelfde album. Dan zijn we zo meteen terug met het volgende onderwerp in podcast 68. sign in op gmail. Misschien uh, werkt het weer. Als je zin hebt en tijd hebt natuurlijk. Ik denk namelijk uh, dat het weer werkt hier. ook voor uh, Toxo trouwens. Mocht je op Skype zitten. Ja, oh nee, ik zit op een ander Skype-adres uh, Tox. Dus uh, mocht je mee willen doen, dan moet je me even toevoegen. En uh, dat is uh, Satenetas Rotenator. Ik zal even in de schildoos tikken hoe je het uh, moet schrijven. En welkom terug bij QFF Radio, in aflevering 68 van de QFF Podcast Series. Mijn naam is Bafel, en het is vandaag 11 februari 2015 en het is kwart over acht in de avond. En wij gaan naar het volgende onderwerp en dat doen we uiteraard met onze vaste bumper, de bumper van de Mac... volgende onderwerp. Nee, dat volgende onderwerp... Um, ja, ik moet even een beetje goed en logisch er doorheen. Skip. Ik ga wel eerst even dat van Pegida. Het volgende onderwerp gaat over het topic over Pegida. Uh, wat wil namelijk het geval... We hadden het in voorgaande afleveringen over dat die uh, organisatie in eerste instantie heel erg opkwam. En vervolgens ontstond er een soort uh, tweestrijd in, uh, in, in de organisatie van uh, Pegida. En uh, viel Pegida uiteen. En uh, nu... Uh, was het laatste nieuws wat ik vandaag las. Uh, dat de gemeente Dresden naar buiten uh, brengt. Dat uit onderzoek is gebleken dat 71% van de ondervraagden ziet uh, dat Pegida het grootste probleem is voor de reputatie van hun stad. De inwoners van de Oost-Duitse stad Dresden zien de anti-islambeweging Pegida namelijk als het allergrootste probleem van de stad. Omdat uh, voor hun een negatieve zwerm aan hangt of omheen hangt waardoor hun stad een, een, nou ja, een negatief is imago krijgt. Goed, ik vond het wel even een klein updateje waard. Ik denk ik uh, zal even... Daar wat aandacht aan besteden. En mocht er weer wat bijzonders gebeuren op dat vlak. Dan gaan we daar zeker ook in een toekomstige podcast wel weer wat aandacht aan schenken. Want ja, het is gewoon een kleine korte update. Hè, want je komt zoveel tegen. En uh, nou ja, ik vond dat ik hier wel eventjes... Uh, ik kwam ook gewoon... Ja, dat filmpje. Dat is in het Duits. Um, ik kwam wel even... Dat was een reportage van een Duitse nieuwszender. Um, moet ik even goed kijken waar die is gebleven? Um, die stond hier ergens. Um, ja, dit is een stukje van een, een moslimaar. tussen. Uh, uh, die zeg maar leeft tussen. Uh, terreur van, vanuit uh, de moslimhoek en. Pegida aan de andere kant. Terwijl ze eigenlijk tegen uh, allebei is. Um, maar even kijken hoor. Um, ja, in. Ik had hier een filmpje, dat was heel mooi. Uh, oh ja, wacht even. D dit stukje. Alibaba und die 40 Dealer waren da am Montag auf dem Schild eines Pegida-Teilnehmers zu lesen. Das Feindbild ist eindeutig beschrieben. 15.000 Menschen waren in Dresden auf den Beinen. Und der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, sagte heute: Dass die Angst vor islamistischem Terror genutzt würde, um den Islam zu verunglimpfen. Und das sei absolut inakzeptabel. Wir dürfen die PEGIDA-Leute auf keinen Fall unterschätzen. Die Bewegung ist brandgefährlich. Hier mischen sich Neonazis, Parteien vom ganz rechten Rand und Bürger, die meinen, ihren Rassismus und Ausländerhass endlich frei ausleben zu dürfen. Vural Ünlü vertritt in Bayern mehr als 350.000 Menschen türkischer Herkunft. Er denkt darüber nach, ob die türkische Gemeinde eine gemeinsame Demo mit der jüdischen Gemeinde veranstalten sollte. Gegen Fremdenhass. Erstmal is het schön, dass we een breiten Schulterschluss haben zwischen allen politischen Parteien, den christlichen Kirchen und auch dem Zentralrat der Juden. Und besonders im Thema Rassismus gilt es, een enge Zusammenarbeit en einen Schulterschluss auch mit der jüdischen Gemeinde zu finden. En ook die katholische en evangelische Kirche. Dat uh, Deutschland... is trouwens wel even opmerkelijk. Sorry dat ik hem even stopzet. Dit uh, vind ik echt opmerkelijk nieuws. Een Turk, die. ...in mijn ogen zeer goed geïntegreerd is. Uh, de Duitse taal spreekt alsof hij een Duitser is. Spreekt echt uh, keurig hoogdeutsch. Um, de man zegt van... ...wij lopen schouder aan schouder met de Joden. Dat soort uitspraken... ...dat wil ik ook wel eens horen van Turkse uh, politici in Nederland. Want uh, het waren vandaag... ...en ik zal eerst dit filmpje Proven even uit laten lopen. Auf, ...nein te zeggen zu Pegida. Gevorderd is daar maar vooral ook die politiek... ...zagen beobachter... Vele mensen op de Pegida-demonstrationen zijn niet zwangsläufig rechtsextrem, maar voelden zich met hun zorgen gelassen. Ja, ze, ze, nou ja, mooi gesproken van van de verslaggever die dit stukje aan inpraat. Dat, dat is veel mensen zich gewoon alleen gelaten voelen door de politiek, en dat ook de politiek dus een, een, een actievere of een belangrijkere rol kan spelen om te voorkomen dat. Uh, Mensen dus verrechtsen of in ieder geval de keuze maken om zich aan te sluiten bij uh, Pegida. Uh, uh, nu ben ik van mening dat Pegida uh, gewoon eigenlijk een soort uh, wekker is om de mensen even wakker te schudden. Om te laten weten van hey jongens, tot hier en niet verder. Want je kan niet, je kan serieus niet uh, denken, tenminste in mijn optiek, dat uh, het allemaal wel goed komt... In de zin van, snap je? Uh, je, je? Je kunt niet twee uiterst extreem verschillende culturen... of drie of vier of vijf samenproppen en dan hopen of ervan uitgaan dat het allemaal maar goed komt. Begrip is heel belangrijk voor elkaar. en De dualiteit die wij mensen hier hebben... Um, die komt voor een groot deel ook weer voort uit uh, religie. Religie zorgt toch wel voor een, een twee, ja, hoe moet je dat zeggen... Um, dat mensen um, opeens heel anders zijn en heel verschillend zijn. Omdat de een zo denkt en de ander zo is. Dat is waarom ik een beetje wars ben van uh, religie. Maar goed, um, ja dat was uh, even uh, het stukje over Pegida. En uh, dan wilde ik nog even terugkomen op het andere wat ik net zei. Die twee Turkse mannetjes die die partij Denk begonnen zijn... Um, die, die hadden vandaag ook een opmerkelijke uitspraak over uh, de, ja, de, de aardgasproblematiek. Uh, ik zal, ik, die had ik oorspronkelijk niet aangekruist om te bespreken in uh, deze podcast. Maar ik doe het toch maar even wel. Ik zal hem ook even voorzien van een hashtag. Um, dan neem ik dat even mee. En dan kun je dat altijd later weer terugvinden. Dat is wel handig. Dat is dan live. Hè? Dat, dat, dat pas ik gewoon even live aan. En dan uh, kunnen mensen dat later toch via QFF Radio gemist terugkijken. Goed, nee uh, waarom? Uh, wat las ik in het nieuws? Um, kuzu en als Turk willen genocide op de Groningers. Alle Groningers opgerot en de gaskraan wijd open. Dat is, het kort, uh, dat is in het kort het beleid van de nieuwe beweging Denk.nl. In zaken het door aardbevingsgeplaagde Groningen. De uit de PvdA gewieberde Erdogan kabouters... Toenahan, Kuzu en Selçuk-Esturk pleiten voor een massale volksverhuizing uit de noordelijke provincie Groningen... om vervolgens stad en omland terug te geven aan de natuur. De gaskranen van de Nam gaan wijd open en terwijl Groningen wegzakt en instort vangt, uh, vangt Den Haag nog snel even een miljoen miljard aan gasbaten. Herstel en preventieve sterke is natuurlijk voor bewoners een drama, zegt Kamerlet Usturk van Denk. En daarom zeggen wij niet doormoderen op de huidige weg, maar durven totaal onder pad in te slaan. Daarom moeten Groningers op de trein naar Westerbork gezet worden om ergens in een krimpgemeente in Drenthe een nieuw bestaan op te bouwen. Door de komst van de nieuwe bewoners kunnen bewoners van krimpdorpen hun noodzakelijke voorzieningen veilig stellen. Zoals scholen, postagentschappen, meent Usturk in een onthullend interview met RTV Noord. De plannen worden morgen door het komische duo Denk.nl gepresenteerd tijdens het gasdebat in de Tweede Kamer. Hoeveel Woedende Groningers met John Deere-trackers naar het binnenhof komen. om deze door Femke Halsema geïnspireerde dwaallichten. aan hun hooivorken te spitsen, is nog onbekend. Hupgrun schrijft. Britstift op geen stijl van morgen. Nou, ik had ook nog een boodschap voor uh, de twee Turkjes. Ik schreef. Uh, het moet oprecht niet veel gekker worden. Twee trieste, treurige, domme kutturken... die nog te dom zijn om in een wijnblad te poepen. En daarnaast hebben deze twee Turkjes ook nog eens banden met die gek. die zichzelf sultan laat noemen en Turkjesland bestuurt. Dus speciaal voor deze twee Turkjes had ik een liedje, namelijk Angel of Death van Slayer. Jawel, en daarna schreef ik Bring it on. Als jullie willen eindigen als ingrediënt van lijm die men maakt van dode beesten in bakken met varkensbloed en andere lekkere dierenpoep en dierenbeenderen, dan moeten jullie vooral dapper zo door blijven gaan. Ja, dat schreef ik vanmorgen. Dan zal het denk slash vrees ik niet zo heel erg lang duren voor jullie een paar boze boeren met hooivorken tegenkomen die van jullie lekkere haram, kebab of lijm gaan maken. Eh, daarna zette ik uiteraard mijn cynische en sarcastische modus uit en plaats ik nog even het filmpje van het Groningse volksleger de geslaagde grap die je uh, in vandaag uh, haalde. Nou goed, uh, ja, mm, mm, ik heb het maar gewoon even geplaatst. Even, even wat ik van deze twee mannetjes vind. Dat moet je natuurlijk allemaal met een korrelje zout nemen. Maar goed, ja, uh, ze stoken zo het vuurtje wel op en krijgen daar natuurlijk ook gewoon door. En uh, of eh, krijgen daardoor natuurlijk ook gewoon een heleboel... Uh, extra aandacht. Ik bedoel, zo zie ik het dan ook nog maar wel. Ik bedoel, dat is het toch? Uh, zulke domme dingen ga je toch niet zeggen? Ja, dat zeg je alleen maar in de hoop dat je dus een hoop aandacht ervoor krijgt. En dat is dan gelukt, want ze hebben zelfs podcast nummer 68 van de Q5 podcast series gehad. Um, ik vind het wel tijd om dan maar naar het volgende onderwerp te gaan. Maar dat doen we wel even met een bumper van Mac. De bumper van Mac. Dat volgende onderwerp, en moet ik even kijken, want ik zit wel een beetje aan de volgorde. en Ik doe wel even een leuk berichtje dat ik vandaag tegenkwam. Namelijk werkstraf voor een pannenkoeken, uh, verstuurder Weet ik veel. De dader was erg wanhopig. Een wanhopige transportondernemer die een poederbrief met pannenkoekenmeel naar een incassobureau stuurde, mag gaan schoffelen. De man van 61 jaar uit Eck en Wiel is vandaag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur. Hij stuurde de poederbrief vorig jaar in juni omdat hij een boete van 350 euro niet wilde betalen aan het incassobureau. Hij hoopte dat het bureau door de brief een toontje lager zou gaan zingen. De man... ...handelde volgens de Leeuwarden Courant uit Wanhoop. Onder zijn leiding ging zijn transportbedrijf in vijf jaar tegen de grond. Van de negen werknemers is er nog maar één over. Nou, uh, ja, ik vond het een opmerkelijk leuk brief, uh, bericht. Ik bedoel, een brief met, met pannenkoekmeel. Uh, pan poederbrief. Ik vond het wel leuk. Ik plaats hem even in het topic gezeur aan de deur. Daar staat nog veel meer interessant in. Uh, wat wel echt interessant is over deurwaarders en zo... En in kassobureaus. Dus mocht je daar nou eens wat meer over willen weten, dan nou zou ik zo zeggen uh, ga vooral kijken in het topic gezeur aan de deur. En uh, nou ja, van dat topic uh, ja, dit onderwerp gaan wij zo meteen naar het volgende onderwerp, maar eerst een uh, lekker muziekje. Uh, we gaan luisteren naar het nummer uh, Afterworld van uh, CKY. world van cky en, en ja uh, vandaar gaan we naar het volgende onderwerp en dat doen we uiteraard met de bumper van mac Volgende onderwerp, dat is het topic over IS en islam terreur. Dat is vaak voorbij gekomen en dat zal ook echt nog wel een paar keer voorbij komen. In België werd namelijk vandaag de leider van Sharia voor Belgium tot 12 jaar zelf veroordeeld. Ook kreeg hij een boete opgelegd van 5000 euro. En ja, de, Antwerpen, of de rechtbank in Antwerpen vond dat hij schuldig is bevonden. En daarnaast ook verantwoordelijk voor de radicalisering van jongeren. ...om hen daarna vervolgens klaar te stomen voor de gewapende strijd... ...waarin geen plaats is voor democratische waarden. Volgens de rechter is bewezen dat Belkacem de leider was... ...van de terroristische organisatie Sharia for Belgium. De straf is lager dan de eis van het openbaar ministerie in België. Het OM in België wilde dat Belkacem 15 jaar cel... ...en een boete van 30.000 euro zou krijgen... Nou, daarnaast uh, zijn er in Australië, hebben, de, ja, hebben ze voorkomen dat er een aanslag is gepleegd. Uh, gepleeg. Er zijn een aantal mensen opgepakt. En ik hoorde ook nog een heel mooi stukje van de week van Bill Mayer uh, over ISIS en violence uh, ja, versus... United States violence. Luister even me. The yeah, panel had a really great debate. my stick in the uh, Spoon. There's nothing totally right. comparable. Well, Luster Luster FMA. FMA. Henry Kissinger Hally. is a lauded and revered person and one of the worst criminals in the United States. You don't punish your war criminals, I'm afraid. But I well, disagree with the war. He's right. not a war criminal. He didn't, he go, criminal? He didn't go out intentionally. Uh, well, you him. want to talk to the people of Chile about that. But the, um, I, you know, I interviewed, it relates to what you were saying, because I interviewed a lot of uh, former jihadis in Britain who'd become jihadists and had stopped. And it's very interesting overwhelmingly they became jihadis when our governments were committing atrocities against their people and they stopped because ordinary western people were decent and kind to them and they thought i can't support attacking these people the more aggressive we are there's some jihadism you're totally right that is just spontaneous vile religious mania right that's real that exists the more aggressive and abusive we are in response the more that grows the more we show ourselves to be good and loving and decent people the more it diminishes we've got to look at the evidence and that's why you feel By the drone. By oh, Lord. <laughs> I do. I mean, it's obvious that America has also burned people alive from the air. I mean, in World War II. But you know, I mean, World well, I War World I mean, War II was it? Mean, not just World War II. The drone attacks the, uh, no. on Pakistan are incinerating children Napalm? all the time. Yeah, no. You know, they're and that's the current president. The it is a little I mean, a different. It is a little different. I mean, you, I mean, you know, collateral damage is a little different. Burning him to death. That's normal. right. The collateral damage is a different... Uh, uh, uh, kijk, Bill, Bill Meyer vergelijkt gewoon uh, de mensen die... Zeg maar, de, de, de, ik stop me even. Sorry, ik, ik laat me zo ver lopen. Ik vind het wel mooi hoe Bill Mayer dat zegt van ja, je gaat me toch niet vertellen dat je... het geweld van... islamitische terreurorganisaties... vergelijkt met het geweld van westerse landen... zoals Amerika. En dat doet deze gast... die net aan het woord was. Die dus ook... diverse jihadis heeft geïnterviewd. En uh, Bill Meyer zegt gewoon ja, maar je kan niet... collateral damage, dus onvermijdbare schade. Als Amerika niet, ik vind het heel moeilijk soms, want Amerika natuurlijk steekt zijn neus in zaken waar Amerika gewoon helemaal niks, maar dan ook helemaal niks mee te maken heeft. Maar ze doen het. En als ze het niet doen, in heel veel gevallen, dan zul je ook zien. Ik bedoel, het is, het is allemaal zo moeilijk, want ik. Ik, ik, sta, ik kies geen partij in, in, in die zin. Maar in sommige gevallen heb je gewoon, uh, met name in het verleden... ...wat degelijk te maken gehad met de hele ellende. waar Amerika gewoon ingreep. Uh, maar ook daar zitten altijd weer twee kanten aan. Want wie financierde die oorlog? Hoe is die oorlog ontstaan? Dat zie je nu ook. En dat maakt het allemaal zo moeilijk. Maar om het een met het ander te gaan vergelijken... Ja, ...dan moet je misschien kijken naar de roots of all evil. En dus kijken... Uh, Who's ISIS? Ik bedoel, wie betaalt hun? Wie zorgt dat, dat zij kunnen blijven opereren? En wie heeft er in eerste instantie voor gezorgd dat die jongeren hier konden radicaliseren? Want als je daarna gaat kijken, en onze veiligheidsdiensten, waar waren die? Waarom hebben die niet opgelet? Goed, we luisteren even. Amerika is zeker niet free but I don't think we're the moral equivalent of ISIS. No, I don't, I don't there think you're saying, uh, saying that. There are, in peace. there are crimes committed in war, but we no. go to our, our, our, to our utmost uh, to try and minimize those right. casualties. That's why, I mean, there have been Americans- Well, not always. Not always. The rules of engagement were written in such a way that there are American well, men who are dead today because they followed, uh, and it tends I mean, to protect civilian lives. At the end of World War II, before we dropped the atom bomb, we wiped out from 50 to 90% of the population of Japan's biggest 60 cities. But That's some serious case. shit. Ja, en, nou ja, goed, dat, dat, dat, is, dat is. Kijk, dat gaat nog verder. Je moet het filmpje zelf maar even bekijken. Het staat in het topic. Um, dan was er nog een ander mooi filmpje. What do ISIS en Saudi-Arabia have in common? Um, ook een ander filmpje vond ik over een Australische crimineel die naar een ISIS-jihadi uitgroeide. Het zat allemaal uh, te lezen in het topic. Ook uh, interessant nieuws over de jezidis Die namelijk uh, wraak aan het nemen zijn op de medeplichtigen van IS. Uh, een, uh, groepen Iraakse jezidis nemen wraak op soenieten die volgens hen hebben gehuld met terreurbeweging Islamitische Staat. Volgens soenitische inwoners van het Sinja-gebergte zijn gewapende jezidis twee weken geleden vier dorpen binnengevallen. Ze zouden minstens 21 mensen hebben doodgeschoten en 17 mensen zijn nog steeds vermist. Het was wraak voor de Yazidis, zijn 41-jarige inwoner van een van de getroffen dorpen tegen persbureau Reuters. Het is een doel om de Arabieren uit het gebied te verdrijven, zodat alleen nog Jezidis overblijven. Nou, gaan we weer. Heers en verdeel. Goed, en dan was Obama die bevestigde de dood van dat meisje. Uh, die, of nee, nou ja, een meisje, 27-jarige vrouw, Kayla Muller, ze was een, een, een hulpverlenster... Omgekomen door bombardementen van Jordanië. In Amerika was er een man die schoot drie islamitische studenten dood. En ik denk dat dat nog een staartje gaat krijgen. En volgens een onderzoek is de helft van de Belgische moslims fundamentalist. En het zijn toch allemaal wat dingen dat ik denk van... ja, daar moeten we ons toch wel misschien maar eens een beetje zorgen om gaan maken. Of in ieder geval ervoor gaan zorgen dat die mensen tot inkeer komen. En anders gaan denken. Rutte die stelt dat de vrijheid en de democratie op het spel staan met de dreiging van jihadisme. Volgens Premier Mark Rutte staat met de dreiging van jihadisme onze vrijheid en democratie op het spel. Hij zei dat woensdag tijdens een debat over de capaciteit van veiligheidsdiensten. Die verworvenheden kunnen we niet onder druk laten zetten door terreur, aldus Rutte. Veiligheid is een basisbehoefte en een kerntaak van de overheid... ...en dat verplicht ons om te kijken of de genomen maatregelen voldoende zijn. Dat is een permanent proces, zegt Rutte. Bij de oppositie klonk felle kritiek op de redenering van het kabinet... dat er nu geen extra middelen nodig zijn om de veiligheidsketen te versterken. D66 leider Alexander Pechthold wees erop dat er onlangs nog een jihadist in staat was geweest om uit te reizen naar Syrië. Ook kwam de Haagse burgemeester Josias van Aartsen met een brandbrief om hulp te vragen bij de opvang van terugkerende jihadisten. Nou, um, dat moet je allemaal eigenlijk zelf maar even lezen als je het wil lezen of er meer over wil weten. Het staat allemaal in het topic over IS en Islam terreur. En van dit topic gaan wij naar een muziekje en dan gaan we daarna naar het volgende onderwerp. Uh, ik zit even te kijken. Ik heb wat verschillende muziekclusters. daarna nou, we gaan luisteren naar de uh, Smut Butler's met Invisible Man. ...met Invisible Man. En de liefhebbers van Jackass hebben het misschien wel herkend. Ik heb vandaag veel muziek uit die soundtrack gedraaid. Ah, waarom? Ik weet niet. Ik, ik, ik zag laatst weer een van die films van vroeger terug. Toen dacht ik, yeah man, the good old days. Uh, ik weet niet waarom, maar in onze vriendengroep van vooral voor dat Jackass bekend werd... ...toen had je nog, uh, je had altijd uh, Camp Kill Yourself. Dat was echt voor uh, Jackass. En ook Big Brother... And... Um... Big Brother Magazine in dit geval. Uh, waarvoor Jeff Tremaine en ook uh, Johnny Knoxville... Uh, ...wel video's maakten. En nou ja, door hun zijn zij later met uh, een andere gast... ...zijn ze op het idee gekomen om een jackass te maken en zo. Toen werd het eigenlijk allemaal heel commercieel. Maar daarvoor was het eigenlijk allemaal veel leuker. En ik zag van de week wat van die oude beelden terug en terug. Yeah! En, misschien leuke muziek om uh, eens een keer mee te nemen in een podcast. En vandaag dat maar eens uh, gedaan. Goed, uh, van de muziek gaan we naar het uh, volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Yeah! Max Bumper. Ja, en dat volgende onderwerp... dat is uh, nog even een toevoeging. We hebben net al Hunebed D1 en D2 besproken. En ik zag dat uh, ook daar net live... tijdens deze 68e uh, Q5-podcast... Ja, besloten om nog maar eens even een, uh, een Hunebed uh, te plaatsen. En namelijk D3. En ja, <coughs> Hunebed D3. midlaren. dekstenen 6, draagstenen 13... poortstenen 2 en krantstenen 0. De oriëntatie ten opzichte van de Oost-Westlijn... Die ligt in een as met een afwijking van 2 graden. De afstand tussen Hunebed D3 en D4 bedraagt 4 meter. Een opvallend detail is dat beide hunnebedden een afwijking hebben ten opzichte van de Oost-Westlijn van 2 uh, graden, maar dan precies in tegenovergestelde richting. Volgens de archeologen heeft dit te maken met de zonsopkomst. en het jaargetij waarin ze gebouwd zijn. Maar, mijn inziens, lijkt deze redenatie niet te kloppen. En zou een beschaving die duidelijk over het kompas beschikte. nooit zo'n fout hebben gemaakt. Nou, D3, en dat betekent dat hier straks. hierna ook nog D4 gaat komen, denk ik. Maar D3 en D4, ik weet precies uh, Noord-Laren, Zuidlaren, laren Zuid-Laren, Zuid dat hele gebied daar. Ik ben daar heel vaak uh, ja, uh, nou ja, langs gefietst. Eentje ligt echt, boem, pats, naast een, een, een boerderij. Dat stukje is ook heel kenmerkend. Er staat ergens een oude Engelse telefooncel bij iemand in de tuin. Op het stukje daar in de buurt van het uh, Hunebed. En, uh, nou ja, er plaatst ook nog een oude foto van, uh, van Giffen en een aantal prachtige foto's van hemzelf. En ik vind het echt te gek hoe hij de hunebedden in beeld brengt. Daaronder zie je het beeld hoe Van Giffen hem aantrof. Dan ook weer een filmpje. Een rondje om het hunebed bij D3 in Midlaren. Luisteren we even weer mee met de filmer van dit filmpje. Dit is hunebed D3 bij Midlaren. Dit hunebed ligt naast zijn zuster D4. En daar bedoel ik niet die mooie vrouw mee... Dit hunebed is dus het hunebed waar het dichtst bij bebouwing ligt. Die je hier maar kan wensen. Er staat onder een prachtig mooie boom. We nemen een rondje. Hier zijn de poortstenen. Op het moment wordt deze vervallen woning verbouwd. Misschien dat er wel mensen in gaan wonen binnenkort. Dan, dan woon je echt op een specie plek. Ja, het is een prachtig hunebed. mooie oude eik. Inderdaad die oude eik. Ja, ik snap al waarom die boom uh, daar is gestaan. Nee, ja, prachtige beelden, wederom, uh, vooral de foto's van Okta in het topic. En ik kijk met veel belangstelling uit naar de uh, andere uh, hunebedden die nog gaan komen. En, uh, nou ja, we zien het vanzelf allemaal wel voorbij komen op uh, QVF. In ieder geval te gek uh, dat er zo actief op QVF uh, door mensen uh, ja, gepost wordt... En dan, uh, of dat nou posts zijn in uh, reeds bestaande topics of uh, nieuwe topics, het maakt helemaal niet uit. Het is gewoon te gek dat even uh, actief is. Goed, um, dan gaan wij naar het volgende onderwerp. En dat doen we met de buppen van Mac. Yeah! En dat is even wat aandacht voor het topic over de prutsers van defensie. Het Nederlandse leger is niet klaar voor oorlog. Nou jongens, het waren mooie tijden. Doe de laatste. Uh, doet, oh, het staat. Ja, doe het laatste licht uit. En niets nieuws onder de zon. Maar wel een bevestiging van de zoveelste insider. Ondertussen zeurt de Tweede Kamer wel over de bezuinigingen van het Belgische leger. liefdes zijn onze laatste verdedigingslinie. En daarna is het aus. Maar we vinden. Uh, uh, uh, nee, maar dat vinden we overigens niet eens doorleefd erg. Hoogstens jammer, maar het had niet gehoeven. Maar ja, Mark de Natris. Voorzitter van de vereniging marineofficieren KVMO blaast zijn horn of Gondar. Zolang we niet alle eenheden hoeven in te zetten is het probleem nog te verhullen. Maar we zien allemaal dat de situatie in de wereld verandert. Als we nu zouden worden geconfronteerd met een oorlogsdreiging wat helaas niet langer ondenkbeeldig is. Dan kunnen we lang niet alle eenheden inzetten. Daar zijn de tekorten veel groot voor. Vaderlands People's Liberation Army kampt met een personeelstekort van 8,5%, 3500 zielen. Maar er is meer aan de hand. Door het gebrek van, of aan goed materieel, zelfs brandstof, kan er vaak niet geoefend worden. Dat zorgt voor frustratie bij veel militairen die zich niet kunnen ontwikkelen zoals ze dat zouden willen. Bovendien krijgen ze er al jaren geen cent bij. En daarom is er een grote uitstroom van goed personeel. We kampen met de structurele brain drain die je niet kan opvangen door instroom van recruten, stelt de Natris. Volgens de Natris stijgt het personeelstekort ook, uh, ook nog eens... Uh maar Defensie spreekt dit tegen. Het tekort daalde van 11% in 2013 naar 8,5% heden. Maar de natris laat zich niet flessen. De bezettingsgraad gaat omhoog omdat Defensie kleiner wordt. Maar de instroom is al jaren langer dan de uitstroom. Het lijkt wel of Defensie er stilletjes blij mee is. Omdat het wel honderden miljoenen aan salaris per jaar scheelt. Ik heb de indruk dat, uh, dat het kabinet door slecht werkgeverschap... probeert het aantal ambtenaren terug te dringen. Wellicht dat als de strijdkrachten terug ...getrokken zijn tot aan Rotterdam Plaat Noord... ...Defensie de natres gelijk geeft. Update. Onze hoeders debatteren uh, nu hier zo live over antiterreurmaatregelen... ...en de beschikbare budgetten, ook op dat gebied, lopen we bepaald niet vooraan. Nou, daaronder een stukje uit Starship Troopers. I'm doing my part. Uh, I'm doing my part. In ieder geval... ...ja... Um, yeah. Het is, het is gewoon zo dat het uh, Nederlandse leger niet voorbereid is op dreiging. Um, dat roepen we ook al langer, ook op QFF. Dat hebben we ook al eens eerder besproken. En ik kwam het nieuws vannacht tegen. Ik denk, dit moet ik toch wel even bespreken. Want wat als het misgaat? Munitie, brandstof. Het zijn allemaal... Als je dat niet hebt, dan kun je zo weinig als leger. Uh, en, en dan kun je hard zeuren van, ja, ik wil dit of ik wil dat. Maar, hé, hey, het, het, het gaat je gewoon niet uh, verbrengen als je het niet hebt... Tekort aan ja dat levert gewoon problemen op, dus ja, goed. Uh, ik vond wel even dat we daar even wat aandacht aan moesten besteden. Dan gaan we naar een muziekje en daarna naar het volgende onderwerp. En we gaan luisteren naar um, even denken. Ja, dit is wel een leuke brand new key van Melanie. fluiten, allemaal mee zingen. Brand New Key van Melanie. En uh, ja, welkom terug bij aflevering 68 van de q podcast series. Dan gaan wij naar het volgende onderwerp en dat doen we altijd met de bumper van Mac. Dus nu ook. volgende onderwerp is even het topic over Tavistalk en GLP, maar meer omdat ik even een snelle rondloop op GLP wilde doen. Trinity, die eigenaar die er vroeger zat, die altijd iedereen bende, die is er niet meer. Uh, die heeft zijn forum overgedaan, maar ik ben er nog altijd niet gerust op. Er zal vast nog wel een van de uh, ja, iets, een script in, in dat forum zitten wat nog steeds bijhoudt hoe en wat voor Tavistalk maar de nieuwe eigenaar, die Ghetto Monk, misschien is het ook gewoon wel Trinity, ik weet het niet. Er staat vandaag wel een hoop nieuws te lezen op Godlike Productions. Ik dacht, ik neem het even kort door. Three Muslims Killed in Execution Style in Chapel Hill. Dat zijn dus die drie uh, ja, um, studenten die uh, door een of andere gekkie uh, zijn neergeschoten. Um, Muslim Lives Matter, trending national, uh, nationally on Twitter. Um, nou ja... Ik moet zeggen, um, vroeger vond je hier heel veel interessante dingen soms. Eh, nou soms kon het ook totale onzin zijn, maar soms ook echt interessante dingen. En dat begint steeds minder te worden. Maar ik zie bijvoorbeeld echt heel veel doom shit. Dat was altijd wel zo, maar dat besloeg misschien een kwart van de 100%. En nu is het toch echt bijna nou, 80% doom related shit is. Het is uh, ja, vooral de situatie in uh, Yellowstone bijvoorbeeld. Uh, goed, het, het wordt allemaal besproken. Um, ik, de, ik vind de kwaliteit van uh, GLP, en daarom wil ik het uh, eigenlijk met name even bespreken. Niet vooruit gegaan uh, sinds de overname door die uh, andere gast die nu uh, yeah, het Godlike Productions Forum runt. En of dat nou dezelfde is of een ander of whatever the fuck, he ain't doing it good. Um, ja, dan zie ik in uh, de pseudo's live in uh, deze 68 e aflevering Toby ineens zeggen, ik snap er niks van Heb een broek die mijn ma ooit heeft meegenomen, maar daar staat in 98% katoen, 2% linnen Oh nee, leer, maar leer valt totaal niet te vinden op internet Nee gast, die broek is genaaid door een uh, Turk of een Griek of een Egyptenaar en die moest een e-mail lezen en er stond linnen lur lur het it's just leer, uh, it is uh, leer, hier, it's le. Moet linnen zijn of zo. Dat is vast iets. Of acryl, acryl, Lur. Lur. Snap je? Het is, het is, ik heb uh, zelf ooit een, een t-shirt merk gehad en uh, ik uh, liet uh, die dingen maken in, uh, nou, onder andere ook wel Turkije, maar ook wel China. En ik kwam in die labels altijd de meest gekke typfouten voor. Dus ik uh, ik ben daarmee nou bekend met die ellende. Goed. Um, Tavistock en GLP. Voor de mensen die uh, meer willen weten over hoe uh, het niveau is gedaald, ga even kijken op godlikeproductions.com. Um, ja, dat was geen reclame hoor, maar uh, gaat ze af gewoon ervaren. Dan weet je waarover we praten. En wil je meer weten over Tavistock, lees dan even de openingspost van uh, dat topic over Tavistock en Godlike Productions. En dan gaan wij naar het uh, volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. En die bumper van Mac, die moet hij wel klaarstaan. Come on! Yeah! Dat ja, onderwerp, het gaat even over geen stijl, steen, Het topic steen geil met een lange ei. Um, gisteren lag uh, gedurende de hele dag geen stijl plat. En um, dat heeft alles te maken, denk ik, met MH17. En daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Um, maar opvallend genoeg lagen er ook een aantal overheidswebsites uh, uit. En dat zou dan. Gelegen hebben aan een storing en opeens vanmorgen bleek het toch een DDoS aanval te zijn. En nu ook later vanavond bleek dat de Rijksoverheid nog steeds problemen hebben eh, door opnieuw een DDoS aanval. En, eh, op geen stijl schreef Van Rossum het mooie stukje de tegel du jour gaat naar de baas van Prolocation De hosting provider die ons gisteren niet in de lucht wist te houden... Eh, Nee, wacht. Die ons gisteren niet in de lucht wisten houden. Onze trouwe internetboys die geen stijl met de buitenwereld verbindt. En dag en nacht klaarstaat als er weer eens iemand probeert om onze servicepootje te lichten. Dat gebeurde namelijk regelmatig. Lullen we verder niet over, want dat pleziertje gunnen we deed dossetje En hun haat tegen subversieve shocklogs niet. Maar hier heeft Dijkshoorn wel een punt. Van Hij heeft al vaker dan een lief is een muf kamertje opgesloten gezeten waar een agent met een typemachine probeerde te begrijpen hoe je distributed denial of service moet vertalen. Vloedgolf aanval, digitale aanranding, online invasie en hoe een cijferreeks met puntjes ertussen te uh, uh, ja, met puntjes ertussen hetzelfde is als een adres op internet. En welk van die cijfers is dan het huisnummer? Vraagteken. Vroeg een van de <gacht> agenten. Agenten vast. Moet haar zo. Nou goed, uh, uh, uh, uh, uh, ja. geen stijls terug. Maar ik, ik, dit gaat nog een staartje krijgen. Ik weet niet waarom. Uh, in eerste instantie schreef geen stijl van. Het is wat als je... Eh, ze schreven gisteren altijd vervelend als de Illuminati. Wij dus. Hé hey jongens, uh, uh, we, we gaan jullie niet aanvallen. Of het kalifaat. Of de mensen achter de MH17 doofpot huishouden in het surfen ook van Geen Stijl. MH17, ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft gehad. En uh, waarom? Daar gaan we zo meteen op terugkomen. Want uh, daarover heeft Geen Stijl een aantal erg interessante dingen ontdekt. En uh, nou ja, dat ga ik zo meteen laten horen en bespreken. Eerst de muziekje en uh, ik zit even te kijken ik heb hier twee, ja we gaan even twee liedjes achter elkaar doen jullie gaan eerst luisteren naar uh, You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd van Roger Miller en daarna naar 96 Quite Bitter Beings van CKY CKY, sorry CKY, nou, tot zo You can't roller skate in a Buffalo Herd You can't roller skate in a Buffalo Herd You can be happy if you've a mind to. You can't take a shower in a parakeet cage. You can't take a shower in a parakeet cage. You can't take a shower in a parakeet cage. But you can be happy if you've a mind to. All you gotta do is put your mind to it. Knuckle down, buckle down, do it, do it, do it. Well, you can't go swimming in a baseball pool. You can't go swimming in a baseball pool. You can't go swimming in a baseball pool. But you can be happy if you've a mind to. You can't change film with a kid on your back you Can't change film with a kid on your back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 You can't roller skate in the buffalo herd. You can't roller skate in the buffalo herd. But you can be happy if you've a mind to. You can't go fishing in a watermelon patch. You can't go fishing in a watermelon patch. You can't go fishing in a watermelon patch. But you can be happy if you've a mind to. You can't roller skate in the buffalo herd. You can't roller skate in the buffalo herd. En het was even langer stil tussen die toiletjes, sorry. Maar ja, goed, niet mooi, of eigenlijk helemaal niet mooi in elkaar over. Maar je luistert nog steeds aan QVF Radio op 66.6 FM of via een van de vele streams. De radiozender van de echte Illuminati. 96 quite bitter beans van CKY. Welkom terug bij QFF Radio. Ja, echt waar. Dat klonk heel gewelddadig en bombastisch, maar. draait hier om informatie en nergens ons om. En daarom vertellen wij ook zoveel verschillende dingen in deze podcast. Uh, het loopt heel uiteen. En je moet het eigenlijk allemaal zien als een soort van... Uh, begin ergens te luisteren en gaandeweg. Ik uh, bedoel, ook als je nu nieuw voor het allereerst luistert... Ik bedoel, ik ga nu even kijken. Uh, ik zie dat er 410 mensen luisteren. Ehm... Um, van die 410 mensen zijn er vast mensen die voor het eerst luisteren. Mocht je nou nog nooit eerder geluisterd hebben... Uh, ...geluisterd hebben... ...en mm, wil je meer weten over QFF... ...ga even naar QFF. Maar wil je alle podcasts terugluisteren... ...ga dan even naar QFF Radio Gemist. Daar staan vanaf aflevering 1... ...dus vanaf de aller, aller, aller, aller alle eerste... ...zo heet hij ook, de allereerste... Um, ...tot en met deze. Ze staan daar allemaal terug te beluisteren. En... Um, niet alleen terug te beluisteren, je kunt ook alle onderwerpen... die besproken zijn terugvinden. en uh, Zo krijg je misschien ook gaandeweg... als je ze vanaf het begin luistert. En ik wil ook alle mensen oproepen die vastluisteren. Geef de ding nou door. Download die mp3's. Download die podcasts. Brand ze op... cd's. Zet ze op memory sticks. Geef ze aan andere mensen. En informeer andere mensen... over andere dingen. En uh, nou ja, goed, da daar is die podcast voor bedoeld. En, en nou ja, mocht je dus nieuw zijn... ga eens vanaf het begin luisteren. En dan zul je ook heel veel topics van QFF... Uh, misschien wat beter begrijpen. Uh, goed, dan gaan wij naar het uh, volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac natuurlijk. Uh, want hoe anders... En dat volgende onderwerp, ja, dat, dat kan natuurlijk ook niet anders dan uh, een spannend onderwerp zijn. Nou ja, spannend, spannend. Nee, het heeft eigenlijk wel indirect een beetje, eigenlijk ook alweer te maken met wat... Uh, een topic van Nexion op 11 november 2010 aan de wereld openbaarde. Hij schreef toen ter informatie het volgende... Of de duvel ermee speelt. Stippeltje, stippeltje, stippeltje. Alhoewel ik op QFF en elders niet veel meeschrijf in topics die over het wereldtoneel gaan... en samensweringen en dergelijke... geef ik hier toch even een klein verslagje van een live Skype-gesprek dat ik zojuist heb gehad. De persoon in kwestie, en ikzelf, kennen elkaar niet persoonlijk. Maar we weten van elkaar af... En we hebben ook elkaars contactgegevens just in case. Ik wist al dat deze persoon me opnieuw Niburu volgde en ook hier op QFF meeleest. So much for the info. Deze persoon belde me dus op met de vraag iets mede te willen delen tussen aanhalingstekens. De exacte woorden weet ik niet meer, maar het komt hierop neer. Nou, Het gesprek gaat... Uh, hallo? Hallo, sorry dat ik zo even binnenkom vallen schikt het even, waarop Nexion zegt... Natuurlijk, gevolgd door vijf minuten zenuwachtige chit-chat. Maar uh, waar ik het uh, eigenlijk met je over wil hebben, Nexion... dat is het toneelspel waar we op dit moment uh, naar kijken... en uh, wat het nieuws domineert. Waarop Nexion antwoordt... Ah, je bedoelt 9-11 en uh, ufo's en dergelijke. Waarop diegene zegt... Nee, uh, dat is het nou juist. Wat ik bedoel is zeg maar van Columbine tot de school scare waarop Nexion antwoordt, ik luister. Waarop diegene weer zegt, dit zijn zogenaamde non-events. Columbine liep uit de hand. Er hadden helemaal geen doden bij mogen vallen of hoorden te vallen. Oeps, Next. <coughs> Pardon. Weet je nog, je lessen over geopolitieke uh, uh, manipulatie en the ultimate goal? Je zal meer van dit soort dingen gaan zien. Op dit moment is er een onderzoek gaande naar het publieke, tussen haakjes... Kudde gedrag van mensen in een stress-situatie. Deze kennis is belangrijk om te weten, want um, wat gaan mensen doen als plannen ten uitvoer worden gebracht? Er wordt uitgegaan tijdens de oefeningen en getraind met een groter scenario dan die welke daadwerkelijkheid uh, of dan die welke daadwerkelijk gaat spelen. Zodat men zeker weet de situatie te baas te kunnen zijn. Waarop Nexion weer antwoordt: hm, dat wist ik al, maar what's your point? Nou, zegt diegene, mijn punt is dat ik het op prijs zou stellen dit naar buiten te brengen. Je hebt een publiek tussen aanhalingstekens en het is ook niet bedoeld als sensatie of als breaking news. It just had to be sad. Waarop Nexion antwoordt, denk je niet dat ze moeilijk gaan doen? Ik heb net een hoop gezaak achter de rug. Haha, nee, dat, zeg, eh, dat zit wel goed, zegt diegene. Waarop Nexion antwoordt, oké, okay, mijn best. Ik snap je motivatie en ik zal erop letten. Maar gewoon puur ter kennisname, Als ik het goed begrijp, Ja, antwoordt diegene. Nexion antwoordt, oké, okay, zal ik doen. En daarop zegt Nexion, that's all folks. En dat post hij op 10 november 2010. This is all a, text, uh, a test. Overal... Uh is dat eigenlijk van op toepassing. En ik vind het eigenlijk wel een mooi sprongetje van wat er met geen stijl gebeurde. Was het niet gewoon een test van de overheid om te kijken wat er gebeurde als... Ja, die server ineens plat of lam gelegd zou worden. Ik weet het niet. Ik, het zijn allemaal dingen die poppen op in mijn hoofd. Zou het zo kunnen zijn? Nou, daarover kunnen jullie natuurlijk met z'n allen verder discussiëren op QFF. En anders dan mail je gewoon naar contact.quovataverroend.com En uh, dan kan ik je... Mail misschien meenemen in een volgende podcast en dan gaan wij zo meteen naar het volgende onderwerp. eerst nog een lekker muziekje en uh, jullie gaan uh, luisteren naar. En dan moet ik even zoeken. ik had er nog eentje klaar staan. ja namelijk het nummer Science Blood van The Upsetters. <tied> I and I shall never fade Show the run. Sun for the deze Zion's Blood van die upsetters gewoon nog eentje ga zo meteen luisteren naar Underground Root van Lee Perry featuring full experience enjoy en tot zo Dat was Lee Perry met The Full Experience en het nummer Underground Rude. En het komt trouwens van hetzelfde album, Super Ape. En The Return of the Super Ape. Goed, um, dan gaan wij naar het volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. Volgende onderwerp, dat is uh, het dossier MH17. En dat is ook eigenlijk wel weer een mooi sprongetje, want we gingen van geen stijl, waarom geen stijl offline was naar. Dit uh, is het test, het topic van uh, next. En nu gaan we naar het, uh, ja, het MH17 dossier. Uh, wat stond er onder het, uh, wat stond er onder het zwarte balkje? Vraagt bemutter. Nou, onafhankelijke ja onafhankelijke. Dat is namelijk weggehaald in een dossier uh, waarin men waarschuwt dat geen stijl te diep aan het roeren is in de emmer met stront. Ja, ja. En uh, we hebben de, de afgelopen dagen heel wat uh, dingen geplaatst uh, over MH17. En dat is allemaal leesvoer. Ik raad je ook echt aan dat te lezen. En het blijft ook gewoon op Q5 staan. En ik, ik kan daar zoveel over zeggen als dat ook wij uh, vaak te maken hebben gehad met uh, DDoS aanvallen en andere hackpraktijken. Maar de boel nu redelijk veilig hebben. En, en ik ook niet voorzie dat ze dat gaat lukken bij ons meer. Um, maar goed, de mini docu en de onderste steen. Uh, ik zou zeggen, luister gewoon maar even mee. Dit is de mini docu van Geen Stel. Die gaat een paar minuten duren. We gaan even naar een paar stukjes meeluisteren. Als de techniek tenminste meewerkt vandaag. We shall see. Zo zul je altijd zien hè. En dan zit je te wachten erop. En dan werkt het niet mee. Ja, daar komt ie. Nou, er staat nu, ik zal het even voorlezen. In een Haags achterafzaaltje spraken koenders <coughs> en Opstelten zichzelf... Tegen, tijdens het laatste MH17-overleg. Een videoreconstructie. Nou, luister maar even mee. Maar voorzitter, we zijn nu ook meer dan 200 dagen verder en de fractie van D66 heeft wel steeds meer vragen over de omgang van dit kabinet met dit dossier. Vindt het kabinet echt dat niemand in de luchtvaartsector gewaarschuwd hoefde te worden over de gevaren die het kabinet kende? Waarom zegt het kabinet dat elf neergeschoten vliegtuigen, acht helikopters en een militair vlag, vrachtvliegtuig geen concrete dreiging is? Wat is dan wel een concrete dreiging? Ik zou toch wel graag willen weten of wij kunnen weten welke informatie er beschikbaar was naar aanleiding van de briefing van 14 juli. En naar aanleiding van de briefing, die misschien nog wel duidelijker was, van 30 juni van generaal Breedloff, die helder zei er wordt getraind met deze zaken. Aan de ene kant van de grens en aan de andere kant van de grens. Dank u wel meneer Dank u wel. Die bijeenkomst in Kiev op 14 juli was, uh, misschien moet ik dat nog eens even verduidelijken, een reguliere diplomatieke briefing door de minister van Buitenlandse Zaken Klimkin. Tijdens de briefing is, en in die zin heb ik u daar ook over geïnformeerd... ...via de beantwoording van de Kamervragen, is het neerhalen van de Antonov... ...genoemd als illustratie van het algemene veiligheidsbeeld. En in dit verband is melding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van anti-aircraft wapens... ...waarover de separatisten volgens Oekraïne niet zouden beschikken. Ze gingen ervan uit dat de separatisten die wapens niet hadden. Dat was de achtergrond van, van hun boodschap. Klopt dat... Nee, want in het, uh, in het verslag van de bijeenkomst op de regeringswebsite van Kiev ging het voornamelijk over de aanwezigheid van Russische wapens in Oost-Oekraïne, meneer Koenus. Ja. En uh, er zijn ook een aantal in het filmpje een aantal bewijsmaterialen van te zien. Die staan trouwens ook op QFF, diezelfde bewijsmaterialen. Ook tegen CNN sprak Klimkin over zware wapens. Luister maar even. Continuous and intentional destabilization of Donetsk and Lugansk. We have inflow of weapons, of mercenaries, of heavy weaponry, tanks, everything. And as you know, you can probably buy Kalashnikov in a kind of shop on a black market. But you can't buy tanks or you can't buy, buy anti-air missiles there. Dus so we moeten deze stop inflow stoppen en we moeten effectief controleren. Deze gast geeft het ook gewoon aan: van, hè, je kan alles kopen hier. Niet allemaal in een winkeltje om de hoek, maar het komt wel hier naar binnen. Duidelijk. En hoe zit het met die neergehaalde Antonov? De stelt dat Luister. het neerhalen van de Antonov uh, met onbekende oorzaak, uh, maar wel gewelddadig. ...kennelijk een illustratie is van het algemene veiligheidsbeeld, zo zegt de minister dat. Dan, dan is toch de luchtveiligheid daarmee automatisch volledig onderwerp ook van die briefing. Ja, zeker. Ik wijs er wel op dat zelfs tot op de dag van vandaag nog onduidelijk is wat er precies met die Antonov is gebeurd. En dat er dus op het terrein van de NOTAM op diezelfde dag... Op dezelfde tijd, ik geloof dat het... Een NOTAM, dat is een notice to airmen. ...door de Oekraïense autoriteiten een, een, een, een, een, een, een NOTAM is uitgestuurd om het luchtruim dus naar een andere hoogte te brengen. Antonov Notam, waar Koendes het hier over heeft... dat is uh, om onbekende redenen uit het onderzoeksrapport van de OVV geschrapt. Dat is echt uh, niet te begrijpen. Wij Waarom? Naar Luister naar dit stukje uit Argos, van Argos Radio. Het tussenrapport dat de, onderzoeksraad, de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid... Tjibijouwstra. Jaustra op 9 september heeft gepubliceerd. En wat stond er in die zin? Um, in die zin stond, die zin die geschrapt is uit dat rapport... dat een luchtruimbeperking boven Oost-Oekraïne... Uh, op 14 juli werd hij van kracht... Dat die, uh, en dat was dus drie dagen voor de crash van de MA-17... Uh, dat die een reactie was op het neerschieten van een Antonov transportvliegtuig... Uh, op die 14 juli. Maar wie heeft die uh, notam geschrapt? Wie? Wie? Waarom? En wie? Ja, voorzitter, naar aanleiding van het pleidooi, pleidooi van de minister... zou ik toch graag heel duidelijk willen horen met een ja of nee... Was het kabinet op de hoogte van de aanwezigheid van zwaar luchtafweerschut met een groot bereik in Oost-Oekraïne of op de grens Oost-Oekraïne-Rusland? Graag ja, een ja of nee? Voorzitter, ik, ik geef u precies de informatie die ik had, dus dan is het antwoord nee. Oké, okay Bert, nog even twee feiten dan. Eén, Washington wist het echt. Luister maar. Of luister maar, lees maar, want het stond in de kranten. <tus> En uh, twee, Kiev, stopte met vluchten boven de Oost-Oekraïne. Waarom? Omdat het leger het uh, niet veilig vond om te vliegen. Dus nog één keer de vraag. Wat wist het kabinet? Het kabinet. ...dat die wapensystemen aanwezig waren in Oost-Oekraïne voor 17 juli. De minister? Um, voor zover ik weet was dat bij het kabinet niet bekend. Er is uh, de aanleiding van de presentatie van de ge ge uh, generaal Buitlov... ...is gesproken over systemen die aanwezig waren aan de grens met de Oekraïne aan de Russische kant. Alleen aan de Russische kant, Koenis? Uh, cool nee hoor. Luister even naar uh, die ja, Breedlove. Last week, secretary Kerry said that the Ukrainian helicopter had been shot down with a Russian weapon... ...and there have been a number of aircraft lost in the Ukraine. Uh, what is the, um, the latest information on Russian supplies of arms to the separatists... ...and do they include um, anti-air weapons? To your last specific question, yes, they do include that. What we see in uh, training on the east side of the border is big equipment. Tanks, APCs, anti-aircraft capability. Uh, and now we see those capabilities being used on the west side of the border. Ja, yeah, the west side of the border. Dus in de Ukraine. En het verhaal van Bed rammelt dus aan alle kanten. Oh, nee, dus nou komt de luister. Voet uh, aan de pols. Nou hoor, voet aan de pols. Er waren voor geen signalen dat het luchtruim. Um, voor de, voor de, voor de burgerluchtvaart onveilig was. Dat sommige vliegtuigmaatschappijen niet boven Oost-Oekraïne vlogen had voor zover ons bekend niets te maken met onveiligheid van het luchtruim voor de burgerluchtvaart Oost-Oekraïne. Maar ik zou bijna zeggen dat is dan toch een inschattingsfout. Als je informatie krijgt dat een Antonov op grote hoogte wordt neergehaald met een zware ketsysteem ...dat je dan ervan uitgaat... ...dat dat geen gevolgen kan hebben voor de burgerluchtvaart. Voorzitter, zou ik een ander feit mogen memoreren? Op 30, nof, op 30 juni zei generaal Brietloff in een antwoord... Ja, yes, what we see in training on the east side of the border... ...is big equipment, tanks, APCs, anti-aircraft capability... ...and now we see those capabilities being used on the west side of the border. Oftewel, er werd getraind in Rusland... En daarna, op het moment dat je met Russische tanks naar binnen gaat... moet je ze beschermen, moet je ze beschermen met anti-airkwaad... omdat het Oekraïense leger natuurlijk die tanks aan het bombarderen was. Ja, ik herhaal, voorzitter, er waren geen signalen. Dat zeg ik nog een keer. Uh, een en andermaal. Uh, ook bij anderen niet. Uh, vervolgens, uh, dus dat zijn de feiten uh, van mijn kant... Nou, vooruit Ivo, nog één keer NAVO-generaal Breedlove. On, the west, side the On the west side of the border. The west side of the border. Oké, okay, nou. Hè? En nu even uh, Van Oink van GroenLinks. Luister. Natuurlijk Paulus de, de, de, de Bosgebouwte. Het gaat alleen om hoe je die signalen interpreteert. En kennelijk was er niemand aan Nederlandse zijde die verantwoordelijk was hm? voor het interpreteren van die signalen. Klopt dat? En als. Het antwoord daarop ja is, is dat dan niet een hoogst onwenselijke situatie? Bam, Bram schiet raak. Nog een stukje Argos, luister. De AIVD en MIVD hebben Rusland en de landen in die regio al jaren geleden losgelaten. In Oekraïne zat dan ook niemand meer van de Nederlandse inlichtingendiensten toen de MH17 naar beneden kwam. Ze hebben er in alle El liaison naartoe toegestuurd... want er moesten contacten met de Oekraïense inlichtingendienst worden gelegd. Maar verder waren er geen geschikte mensen beschikbaar om het werk te doen. Er is bij die diensten gewoon weinig kennis en ervaring meer over die regio. Ze hebben letterlijk inlichtingenmensen van hun pensioen moeten terugroepen... om in Kiev gaten te dichten. Ja, helaas was Orgos pas na het AO. Dus uh, Luister even verder. Ook u, ook u verzoek ik... Kort te zijn, echt kort. Ik kijk naar de leden en het spijt, het spijt me zeer. Maar ik kan nu geen interrupties meer toestaan. Ik hoop dat u dat begrijpt. Wat the fuck? Geen interrupties? Dat is gewoon een vals spel. Want dan kunnen de ministers Bert en Ivo ongestraft draaien. En dat doen ze dus ook. Luister maar. Als we daarmee beginnen, heb ik weer tien interrupties. En dan betekent dat we het debat verlengen tot veel... Koenders zegt zelfs, jongens, kom op, schiet op. Het is nu aan de bundslieden. De minister van Buitenlandse Zaken. Als er is nou één minister openheid van zaken geeft dan ben ik het vandaag. Er is duidelijk gezegd, heb ik hier ook gezegd in de Kamer. Er wordt niks ver, ver, ver, ver, ver, ver, verborgen. Ja, er waren aanwijzingen dat er anti-aircraft uh, materiaal was. Ik zie nu ook in de media dat wij gezegd zou hebben dat er geen zwaar materiaal is. is helemaal niet waar. Ja, alarmbellen. Even een stukje terugspoelen. Nou, voorzitter, naar aanleiding van het pleidooi, pleidooi van de minister... Dit was eerder... Toch graag...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 Uh, over de anti aircraft volledig aansluiten... bij wat uh, Colera Koenders heeft uh, gezegd. Uh, lekker makkelijk, Ivo. Diplomatieke correspondent... Nog een stukje Argos. ...van een bevriend Europees land... waarin informatie staat over wat er tijdens die briefing is verteld... over het neerhalen van het Antonov-vliegtuig. We mogen niet zeggen uit welk land. We citeren... Toestand in Oost-Oekraïne zeer zorgwekkend. Neerschieten van Oekraïens transportvliegtuigen op 6000 meter hoogte is een kwalitatief nieuwe stap. Een kwalitatief nieuwe stap. Wat betekent dat? We leggen deze tekst voor aan een Nederlandse oud-ambassadeur. Iemand met een jarenlange ervaring in de diplomatieke wereld. Iemand die gewend is diplomatieke teksten te duiden. Hoe leest hij deze zin? Hij wenst anoniem te blijven, maar we mogen hem wel citeren. Dat zinnetje is een beetje ambigu, maar je kunt het sowieso opvatten als een schot voor de boeg. Die term kwalitatief nieuwe stap kan zowel duiden op het schieten, dus dat degenen die het vliegtuig hebben neergehaald nu beter schieten dan voorheen, maar het kan ook terugstaan op het schiettuig dat ze hebben gebruikt. Dus dat ze nu, in tegenstelling tot voorheen, kennelijk middelen hebben gebruikt waarmee ze een vliegtuig op 6000 meter kunnen raken. Hoe dan ook is de boodschap van zo'n zin aan de lezer opgepast. Hier is iets aan de hand. Ik weet niet wat tegenwoordig de procedures zijn om elkaar op dat punt te informeren. Maar stel dat ook de Nederlandse diplomaat deze informatie in dit soort bewoordingen aan de regering heeft gegeven... dan lijkt me dat voor de overheid wel aanleiding om de luchtvaartmaatschappijen daarover in te lichten. Ja, dat was een prachtig stukje... En dat hebben ze mede te danken, ook aan RTL, dat Geen Stijl zo mooi dit allemaal in beeld kon brengen. Later op die dag, toen Geen Stijl offline was, bracht Geen Stijl ook dit stukje Geen Stijl TV. Luister nog even mee. Afgelopen donderdag op 5 februari was er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over de MH17. Zoals blijkt uit een mini-documentaire van Geen Stijl, zei het kabinet daar in de eerste termijn nogal wat anders dan in de tweede termijn. Even aan Ivo Opstel te vragen hoe dat nu precies zit. Wij hebben nog eens goed uh, zitten kijken naar die beelden van het AO over de MH17. En ons viel op dat in de eerste termijn het kabinet zei, wij hadden geen aanwijzingen. Was het kabinet op de hoogte van de aanwezigheid van zwaar luchtafweergeschut met een groot bereik in Oost-Oekraïne of op de grens Oost-Oekraïne-Rusland? Graag ja, een ja of nee? Voorzitter, ik, ik geef u precies de informatie die ik had. Dus dan is het antwoord nee. Toen kwam er een tweede termijn en toen werd er toegegeven... ...ja, we hadden wel aanwijzingen over de onveiligheid van het luchtruim. Ja, er waren aanwijzingen dat er anti-aircraft uh, uh, materiaal was. Ik zie nu ook in de media dat wij gezegd zouden hebben dat er geen zwaar materieel is. Dat is helemaal niet waar. Hoe zit dat? Nee, we hebben beide termijnen precies hetzelfde gezegd. Dus dan is het antwoord nee. Ja, er waren aanwijzingen dat er anti-aircraft... Uh, uh, materiaal was. Ik wil verder over, uh, uh, over de anti-aircraft volledig aansluiten bij wat uh, collega Koenders heeft uh, gezegd. In de eerste termijn werd er gezegd, en ze, we hebben geen aanwijzingen gehad. En in de tweede termijn werd er gezegd, ja we hadden wel aanwijzingen. We hebben in beide termijnen precies hetzelfde gezegd, gaat u het nog maar eens nakijken. Dat gaan we zeker doen. Weet u het zeker dat u hierbij blijft? Ja zeker. Mijn vraagstelling was heel duidelijk. Was u op de hoogte van die dreiging in dat gebied, ja of nee? En het antwoord was duidelijk nee. In de tweede termijn was het antwoord ja. Dus ja, waarom doen mensen dat? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat zou je echt aan die ministers moeten vragen. Maar, het... maar die geeft niet eens toe dat ze wat anders zeiden in de termijn. Oh, ja, dat, dat klopt. En maar ja, het voedt wel de gedachte dat ze iets te verbergen hebben. Waarom zitten ze er zo krampachtig in? Waarom zeggen ze in de eerste termijn totaal iets anders dan in de tweede? Het voedt de gedachte dat ze iets te verbergen hebben. En waarom die krampachtigheid? Dat, ja. Dat is een goede vraag. Is, is, is uh, Bontes, uh, Louis Bontes, is hij soms uh, QFF er? Ik weet het niet. Goed, uh, later op de dag, gisteren dus, had uh, de dag dat QFF, uh, of, uh, dat, uh, QFF uh, ja, eigenlijk een beetje het doorgeven uh, luik speelde voor uh, nou ja, de mensen die geïnteresseerd zijn in uh, QFF. Uh, of in uh, geen stijl, jeetje moet je mij nou horen, in geen stijl. Uh, omdat we in, het, ja, in een aantal topics toch wel het een en ander uh, proberen uh, voor uh, zover het mogelijk was uh, daarover uh, naar buiten te brengen. Uh, wat er bekend uh, werd of uh, is geworden later in die dag. Maar uh, Geen Stijl TV maakte nog een filmpje, ook later op de dag. Uh, luister even opnieuw, want ze gaan nog een paar politici interviewen. de ramp met de MH17 begint behoorlijk te schuren. Terwijl coalitiepartijen vragen om terughoudendheid, willen Kamerleden van de oppositie nu eindelijk eens antwoord op hun kritische vragen. Terughoudendheid, daar vroeg u om tijdens de AO als het gaat over de MH17. Waarom? Terughoudendheid als het gaat om het opvragen van allerlei documenten. Die, als je die eruit haalt uit de stapel, dan moet je ze geïsoleerd bekijken. En dat kan heel veel nadelige effect hebben. De uh, regering, maar met steun van vrijwel de hele Tweede Kamer, heeft gevraagd aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Uh, en aan het Openbaar Ministerie om de onderste steen boven te krijgen. Wat is er gebeurd uh, bij, uh, bij het neerhalen van de MA 17 Ik vind het verstandig om dat onderzoek uh, af te wachten. In die zin terughoudend te zijn. Wij zijn... Zeer terughoudend om over details te praten die die nabestaanden raken. Maar wij dienen hier de regering te controleren of zij juist gehandeld hebben. Wij hebben ook onze politieke verantwoordelijkheid om de ministers, de staatssecretaris vragen te stellen. Het is hun afweging om lopende dat onderzoek al vragen te stellen die feitelijk overlappen met de opdracht van de OVV. Die onderzoeken moeten gewoon uh, kunnen worden gedaan zonder dat wij de hele tijd er doorheen zitten te roepen. Maar vragen over de vliegveiligheid en hoe je ervoor kunt zorgen dat zoiets wat gebeurd is niet nog een keer gebeurt, die zijn heel erg uh, gepast op dit moment en daarvoor hoeven we niet op die onderzoeken te wachten. Dus dat ben ik niet eens met Savaars. Bent u tevreden over de informatieverstrekking van het kabinet tot nu toe? Nee. Volgens mij heeft de Partij van de Arbeid geen enkel belang bij openheid. En willen ze dit voor zich uitschuiven? Misschien gelet op de verkiezingen of wat dan ook. Maar dat is niet het belang van de burgers. En daar kom ik voor op. En dat is dat er gewoon duidelijkheid komt. Dus wat de heer Servaas allemaal zegt, ja bekijk het maar. Heel veel geheimhouding rond het onderzoek. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Dus daar gaan de vragen niet over. De vragen gaan wat voor samenwerking ze hebben met andere landen. Zitten daar geheimbouwingsclausules in? En de vragen gaan erover wat wist de regering en wat deed de regering? Ja, en ik vind dat je daar gewoon open en duidelijk over kunt antwoorden. Tegelijkertijd blijkt uit een WOP van RTL Niels dat het kabinet niet van plan is om die openheid binnenkort te gaan geven. Er is meer weggestreept en weggegooid dan dat we kunnen lezen in de documenten. Wat we nog wel hebben kunnen leren, is dat het kabinet de media goed in de gaten houdt. Zelfs de comments op geen stel. Want je imago, zo vlak voor de verkiezingen, dat is natuurlijk pas echt belangrijk. En dan is er vandaag weer nieuws van RTL. Die hebben een WOP-verzoek gedaan. Waaruit blijkt, nou ja eigenlijk niet zoveel, want er is heel veel doorgestreept. Maar waaruit wel blijkt, dat ze de media in ieder geval wel heel goed in de gaten houden. Ja. Dat duidt er ook weer op dat er iets, misschien iets te verbergen is. Dat er iets, iets is wat niet boven water mag komen. Ja, ik weet natuurlijk ook niet wat er onder die uh, zwarte strepen staat. Dus ik kan daar, kan daar uh, geen orde over geven. Kijk, het is de recht van... En wilt u dat dan niet weten? Ja, ik, ik wil dat wel weten. Uh, ik heb precies dezelfde vragen als, als alle andere mensen. Maar ik weet dat wij een onafhankelijk, uh, internationaal daarvoor aangesteld instituut hebben. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En die moeten de toegang hebben tot alle documenten. Ik sta wel versteld van um, de hoeveelheid ink-cartridges die de regering gekocht heeft voor het wop van RTL. Om daar echt alles in zwart te maken wat ze konden zwart maken. Zelfs op uh, fact sheets wordt gewoon een derde zwart gemaakt. Omdat we de Waar is niet Quincy Jario nu? Dat zwart maken, zwart maken, ook als zwart als maken. Is ook jullie. En dat, uh, ja, dat laat zien dat het met die... Ja, zwarte Pieters ook ma zwart, ma zwart maken. En uh, kijken hoe we het systeem boven kunnen uh, uh, halen, um, toch wel wat tegenvalt. Wat ook blijkt uit die WOP van RTL is dat er wel goed wordt gelet op de media en zelfs op de comments op geen stel. Is het niet verstandiger om wat meer aandacht te steken dan juist in het onderzoek? Nou, het een sluit het ander niet uit. Ik zou het vooral als een, als een compliment beschouwen dat, dat wat er ook op deze media verschijnt heel serieus bekeken wordt. Dat men in Nederland de aandacht op de media vestigt, ja, dat wekt natuurlijk alleen maar verbazing en misschien ook wel een glimlach. Uit die WOP is heel veel zwart ja. gestreept, maar we lezen nog net wel dat, dat dus de media in de gaten wordt gehouden. Ja, ik denk, ik denk dat men goed in de gaten houdt wat er uh, uh, door wie uh, wordt gezegd. Het lijkt wel alsof ze meer bezig zijn met hun eigen imago dan uh, ja. met, met dat onderzoek. Uh, die indruk deel ik. Uh, dat men kennelijk wil weten uh, hoe een en ander bericht wordt. Uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar daar zo de nadruk op leggen, dat is toch wel disproportioneel. En nu zie je dat er kennelijk dus wel tijd is om de reaguurders van geen stel in de gaten te houden. Maar niet om iemand in Kiev te plaatsen die... Uh, moet kijken wat er nou met de veiligheidssituatie gebeurde, want ook uh, in juli was wel duidelijk dat daar een oorlog aan de gang was. Ja, en volgens mij uh, zijn de prioriteiten dan niet 100% de juiste. Er komen natuurlijk verkiezingen aan. Ja, oké, okay, daar heeft u gelijk in. Um, op de achtergrond zal dat mogelijk wel een rol spelen, ja. Oh, ik, ik zet hem even kort op pauze. Je hoorde net uh, die man van het CDA zeggen uh, dat ze wel tijd hebben om de reaguurders op geen stijl en ook bijvoorbeeld de uh, andere websites in de gaten te houden. En daaronder valt QFF ook, dat weet ik zeker. Maar dat er geen tijd is om iemand naar, Qf, uh, naar Kiev uh, QF. <laughs> QF. Ja, uh, die moeten we erin houden. Kiev heet van nu QF. Um, maar uh, ja, um, om iemand naar de QF te sturen, zeg maar. Uh, Kiev dus. Um, om, ja, omdat ze die mensen niet hebben. Maar het stikt in Nederland, en dan met name Noord-Nederland, van de Russen. Of voormalige Russen. En ik ken een aantal van die mensen. Die zitten ook in mijn uh, netwerk. Dat zijn hoogontwikkelde mensen met Sovjet roots. En die bekleden inmiddels ook functies. Bij de universiteit, bij uh, de Hans Hogeschool. En waarom? Waarom, waarom, waarom? De BVD, die zou dit niet hebben laten gebeuren. De AIVD daarentegen wel ik weet ook dat jullie meeluisteren, jongens. Dus ga naar je manager, pak hem bij zijn stropdas, geef hem een paar klappen... en zeg, hé hey gast, het lijkt me belangrijk dat we in plaats van weblogs en websites in de gaten te gaan houden... en podcasts uh, na te moeten luisteren, dat we gewoon eens uh, ons gaan focussen op het oosten van Europa, CQ, Rusland. Hé, misschien dat je dan, uh, zeg maar, jezelf nog enigszins nuttig weet te maken... We luisteren even verder. hier ook een rol? Dat zou ook kunnen. Want... Ja, ja, ja, sorry. Voordat ik hem verder. Ik mis dus hier een sidekick. Die sidekick, die moeten echt... Ik, ik heb echt een sidekick nodig. De QFF podcast moet eigenlijk twee keer in de week gemaakt worden door twee mensen samen. Dus mensen, luister je dit terug en denk je... Hey, oh man, please, take me as your fucking sidekick. Nee. Of als je denkt, hey, ik heb talent en ik ben beter dan jou of what the fuck whatever dan ook of bestaande mensen die je al vaker meegedaan hebben in uh, mensen reageer Blackbox. toch zo als je denkt van ik wil je sidekick worden. ik ik ik I need a sidekick I need someone to ik snap je dan loopt en vloot dit allemaal nog beter dus wie weet uh, ik hoor het wel uh, goed we gaan even verder luisteren in het begin uh, ja ...maakte de partij goede sier hè, met, met deze vreselijke ramp, met deze vreselijke aanslag. Maar nu is de glans ervan af. En nu moeten ze kritische vragen beantwoorden waar ze niet goed in zijn. Omdat ze met, met mail in de mond aan het praten zijn. En dat is niet lekker net voor de verkiezingen. Dus ze proberen dat ook voor zich uit te schuiven. Die indruk krijg ik wel, ja. ja of ik word een sidekick. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik wil, oh, ik wil ook best iemand sidekick zijn. Of samen sidekick van elkaar zijn. Maar ik, ik, ik, ik op de of andere manier mist het. En uh, ik merk dat vooral als ik naar andere podcast episodes luister, van andere podcast series, waar twee mensen het doen. Uh, je raakt op elkaar ingespeeld. Je, en dus bij deze oproep, mocht je luisteren en denken van, hé, hey, ik ga BAFO met uh, vergezellen en we, we gaan van die show helemaal de shit maken. Trek dan AUB aan de bel. Meld je in het uh, podcast topic. Of uh, via de shout of... Stuur me een PM op QFF. Do whatever the fuck you think is necessary to contact me. En let's get it on. En, en laten we proberen om eh, van die QFF-podcast een nog betere podcast te maken. Goed, eh, ja, nou ja, dat hele verhaal met geen stijl. Het staat allemaal, en ook het MH17-verhaal, alles daarover staat in het topic MH17-dossier. En um, ik kan alleen maar aanraden, wil je daar dus meer over weten, ga dat topic lezen. En dan gaan wij naar een, een muziekje. The Boy with a Perpetual Nervousness van The Feelies. Dat is een erg mooi liedje. Geniet ervan. Hier had ik gewoon helemaal de hele intro voor kunnen lullen, hè? Van deze track. Huh. Nou ja. Geniet ervan. Actual nervousness van The Feelies. Welkom terug bij aflevering 68 van de Q5 podcast series. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag 11 februari 2015 en de klok slaat 10 minuten voor 10 in de avond. En we gaan naar het volgende onderwerp en dat doen we natuurlijk met de bumper van Mac. So here we go. Let's roll. Het volgende onderwerp is eigenlijk nog even terug naar een onderwerp dat ik reeds besproken heb. Um, ik had het al even over uh, de trip die ik ooit met Blackbox maakte. Uh, met de auto, dwars door Drenthe. We zijn toen langs een aantal hunebedden gegaan. Het was toen een beetje wisselvallig weer. Het regende wat. Uh, af en toe was het droog. En ik had het al even over dat ik uh, bij D2 ooit stond. En dat er allemaal zwaluwen om ons heen gingen. Daar heeft Blackbox een filmpje van. En ik hoop dat het een beetje te horen is. Luister goed. De goede black box en mij. Nu zijn ze weg. Ah, daar zijn ze weer. Hier. Ik zie al waar ze achteraan zitten. Niet bezig. Die zegt ze. Gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk. Wow. Wow. <laughs> ze zijn echt niet bang. Ja, gruwelijk. Ze gaan ook hard hier, daar nog twee. Hier. Op. Merkwaardig dat die beesten zo om ons heen vliegen, joh. fantastisch, mooi. En, en merkwaardig, ja, merkwaardig was het uh, die dag. Het was echt heel apart. En, en om D2, uh, of ja, waar wij stonden toen bij Westervelde daar vlogen ze en gierden die beesten echt om ons heen. Dat was echt heel mooi. Ik heb dat ook heel vaak bij Kamsheide gehad, bij het bruggetje, bij het Dusse Diepie. Als je van het poepenhemeltje, zeg maar, Kamsheide opgaat, heb je zo'n bruggetje. Bij de Lonediepie en het Dusse Diepie, want die komen daar samen. En Daar heb ik ook al eens gezeten met Snickers, mijn vriendin op het bankje. En dan gier die zwaluwen echt om je kop. En dat is echt prachtig. Dat echt, en ik vind het echt super dat Blackbox het filmpje nog had en uh, heeft weten te plaatsen in het topic over d 2 uh, ja dan gaan wij terug maar nou, terug naar de bumper en gewoon naar het volgende onderwerp natuurlijk en de bumper van Mac die pak ik er even bij here we go let's roll volgende onderwerp, dat is eigenlijk een onderwerp... wat ik nog niet besproken had. Ja, en dan ga je zeggen... ja, hoezo nou nog niet besproken? Nee, ik had het nog niet besproken in een volgende podcast... maar ik had het ook niet besproken bij de inleiding. Toen ik begon... Uh, met het aangeven van... nou, we gaan het vandaag hierover hebben en daarover hebben. Toen ben ik dit gewoon... Ver ja, vergeten. Uh, ja, dat is, dat is denk ik wel het juiste... Uh, het juiste woord. En... Uh, wat ik vergeten ben, is te vermelden dat ik het even kort wil hebben... over de vele filmpjes die opduiken. En daar is een topic over, over de derde wereldoorlog. Die mogelijk op komst zou zijn. En ja, dat topic, zeg maar... daar heb ik de afgelopen dagen heel erg veel filmpjes in geplaatst. Die ik tegenkwam. En nou, ik wil een aantal van die fragmentjes even laten luisteren. Want ja, dit, dit is echt... Wel opmerkelijk, er zijn echt heel veel mensen die dus denken dat er wat aan zit te komen. Natuurlijk kwam ik ook uh, dik kopje Alex Jones tegen en David Icke en de gebruikelijke conspiracy theorists of the world die... Um, nou ja, vertellen wat zij van uh, het hele uh, gebeuren vinden. Maar het, ik wil eigenlijk beginnen met deze. Die besprak ik ook al in, het, uh, in een voorgaande topcast, uh, podcast. Topkast, jezus. Over... Uh, nou ja, dit filmpje begint met het einde van het muziekje. En daarna komt ineens een ontploffing. Die ik besprak in de vorige podcast in de Oekraïne. Wat er wel op een tactisch nucleair wapen leek. Nou, dat ik echt dacht van... Damn, dat is dit filmpje. Uh, je hoort nu alleen maar de nagaan. En... We have one-sided Dit zijn eigenlijk alleen maar. Een... NATO is expanding its network of command centers in Eastern Europe. All NATO die in Oost-Europa uitbreidt. Nou, en zo zijn er tal van filmpjes, ook een documentaires uh, die, die ik geplaatst heb. Uh, waarin mensen eigenlijk aangeven van ja, nou, dit, ik heb toch echt het gevoel dat uh, de Derde Wereldoorlog. Uh, knocking at our front door. Dat idee. En. Nou ja, in die zin interessant ik ik, ik, ja, ik bedoel dit topic is al ouder. Dat staat al langer op QVF. En ik dacht van nou, misschien moet ik eh, een aantal van die filmpjes en documentaires gaan plaatsen. En laatste Luister even maar. Named cities the garden of the Middle East. Iran going nuclear. Russia on the move. China claiming territory that it doesn't really have a right to. Reports by the day that show Russian troops are going further into southeastern Ukraine and helping turn the tide. Can Be defeated without addressing that part of their organization which resides in Syria. The answer is no. We're actively considering what's going to be necessary uh, to deal with that threat, uh, and we're not going to be restricted uh, by borders. Air strikes. Bomb them. Bomb them. Bomb them. Bomb them. Bomb them. Bomb them. Bomb them. Bomb them. You don't have this basis if you were born yesterday. But a little history might become dubious. Ja, en nou ja, dit, dit hele topic staat dus vol met uh, filmpjes die gaan over die Derde Wereldoorlog. Die op komst is, uh, of zou zijn, volgens veel mensen. En nou ja, Poetin. Het uh, was wel zwaar via een Russische krant die te boek staat als de telegraaf van Rusland. Die kwam naar buiten, of die krant althans, met een bericht dat Poetin dreigt uh, bewijsmateriaal naar buiten te brengen. Waaruit zou blijken dat 9-11 door de Amerikanen in scène gezet is. En hij zou beschikken over satellietmateriaal dat dat zou kunnen onderbouwen. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, en nou ja, ik zou zeggen, bring it on. Uh, ze, ze doen allemaal hun gauntlet, hun, hun handschoen aan en uh, ze trekken ten strijde, lijkt het wel. Goed, um, gaan wij naar een muziekje en daarna naar het uh, volgende onderwerp. Uh, we gaan luisteren naar uh, I Wanna Destroy You van The Soft Boys. van de Softboys, hier op QFF Radio. Welkom terug bij aflevering 68 van de QFF Podcast Series. Mijn naam is Bafelmet. Het is vandaag nog steeds 11 februari 2015, woensdag wel te verstaan. En de klok slaat precies 22 uur. En dan gaan wij door naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard helemaal met de bumper van Mac. Volgende onderwerp: dat, dat zijn deels de vredesbesprekingen die uh, gaande zijn in uh, de Oekraïne. En uh, ik had een hele, ik had een live Ik weet niet of die nog, nog loopt. Uh, nee, die doet het of wel, ja. Een, een live stream naar uh, zeg maar uh, de Normandy format Ukraine peace talks in Minsk. En in Minsk zijn ze aan het praten, maar de journalisten die zijn aan het wachten, in ieder geval zie ik hier. Uh, ze wachten op, denk ik, de bijeenkomst van uh, de mensen die de vredesbesprekingen in uh, Minsk gevoerd hebben. Poroshenko, uh, Poetin, Merkel en Hollande. Um, en Poroshenko die is zelfs bereid om de krijgswet in te voeren als de situatie in de Oekraïne escaleert. Uh, ook in Nederland en in andere landen duiken steeds meer geluiden op van vooral bezorgde burgers die toch. Echt denken dat het uh, mis kan gaan daar. En uh, gisteren werd gemeld dat er in principe een principeakkoord principe bereikt was over een bestand in uh, de Oost-Oekraïne. Um, nou ja, uh, ik vond uh, het was uh, zelf, schreef ik iets over de real reasons why Merkel en Hollande zo so suddenly. Uh, Mission started en uh, toch zo reageerde daar nog op. En ik heb ook een aantal video's. Er zijn uh, echt wel sommige ook met uh, misschien, ja, zo met Russisch uh, voice over en zo. Ah, die beelden die liegen er echt niet om. Uh, ik kan ook nog wel even. Ik heb nog een stukje van Vice die waren ook in uh, Oekraïne, o Oekraïne. Uh, die zijn dat al heel lang. Die hebben al heel wat dispatches gemaakt. Uh, dan moet ik even scrollen om te kijken naar hun laatste. Uh, wacht, ik doe het wel even anders. Zo. Uh, oh, Vice Ukraine. Hup. En dan de laatste dispatch. Die is, even kijken hoor. Ja, no let up in fighting. Nou, die is van zeven uh, uur geleden. Luister even mee. Dan ga even een stukje van uh, Vice Nieuws. It's Wednesday, February 11. and here's some of the news beyond the headlines. There's been a surge in violence across much of eastern Ukraine ahead of today's highly anticipated peace talks in Belarus. At least 15 people are dead and 60 wounded after rockets rained down on the city of Kramatorsk on Tuesday. The first attack hit the military's regional headquarters, and the second struck a residential area. This video captured the moment rockets hit a soup kitchen further east in Luhank's region on Monday. The people inside hid under tables before they escaped and took shelter in a nearby school. The Minsk Peace Summit is aimed at securing an immediate ceasefire as the last truce signed in September has failed to prevent almost daily attacks. The Dutch capital has announced plans for a brothel run solely by prostitutes. Sexwork is legal in the Netherlands, where prostitutes individually rent window space from brothel owners. But human trafficking... Nou, hier gaat het alweer niet meer over de Oekraïne. Dat is een beetje jammer. Ik dacht dat het uh, ja, wel iets uh, dieper uh. zou gaan. Ik zal ook even deze video... Dit is niet de video die ik zoek. Ik zoek namelijk de, de laatste patch, uh, dispatch sorry, uh, van Vijs in uh, de Oekraïne. Um, wacht even hoor, Vice Dispatch. Nou, ik ben weer lekker goed voorbereid vandaag. Ah, wacht, volgens mij is dit uh, de meest recente. Nee, ook niet. Dan uh, doe ik het even anders. Zo dan. Uh, dit is de meest recente, ja. Dispatch 92. Luister maar even mee. nation is being attacked, uh, unprovoked and now they're attacking from all sides trying to seize this strategic area if they take it uh, then I don't know where they will be stopped next because they could go until Kyiv my name is Adam Osmaev uh, I was born in Chechnya which has resisted Russian aggression So I have seen what the Russian army can do to peaceful civilians. Our battalion is uh, based of volunteers from different countries, mostly for, of Ukrainians, but uh, from Chechens as well, from Georgians, from uh, Tatars, uh, even from Russians actually. Adam, can you tell me where you're taking these supplies to? Today uh, hopefully we are going to our friends tankmen we who are holding on, uh, not letting the uh I expect you met an Ukrainians soldat. Not many people uh, are brave enough to go there because it's a really hot place. And uh, we go there from time to time just to take some supplies to them and to uh, help them in any way we can. We're going to follow Adam and the Dudaiot battalion down to the position where they're handing out the supplies but because the road is fairly dangerous they've insisted that we take along one of their fighters. Ja, op die tv zit dan met tape geplakt tv of op die auto tv met tape geplakt. En dan hebben ze een soldaat met een redelijk zware bewapening bij zich. The last post before the terrorists. Uh, two kilometers from here are the positions of terrorists. They're shelling and shooting this way all the time. What's an average day like here at this position? Je moet opstaan, koffie WAIT, en bekijken opstrijden. Dan kom je uit en we opstrijden. Koffie opstrijden, koffie koffie opstrijden en koffie Hij vertelt hier die gast, hij vraagt hem dus van, hoe is een average day? Hij zegt, nou ja, je maakt koffie, als je opstaat en daarna ga je schuilen. Tot het schieten ophoudt en dan maak je weer opnieuw water en dan ga je opnieuw koken. koffie We hebben één keer We hebben hem hij vertelt hier nu deze gast van: uh, nou ja, uh, wij gingen uh, op een gegeven moment uh, qua, uh, met, met uh, tanks en uh, aanvallende troepen gingen we terugvechten en uh, daarna hield het op van de separatisten en nu bestoken ze ons alleen gewoon met uh, artillerievuur. Die got their asses kicked, zegt die gast. De za ze zijn ook niet aan vanwege de politieke redenen, maar ze zijn er om hun ja. mensen te beschermen, zeggen de soldaten van de Oekraïne ook. Ze zeggen, als wij ze niet stoppen, dan doet niemand het. Nou, het is een, een trieste situatie Al daar uh, in de Oekraïne Laten we het daarop houden En uh, het mooie was uh, ik, Zoals jullie weten ben ik een uh, vaste luisteraar Van de No Agenda Show En ik heb ook dit stukje uh, Voorzien van een hashtag met podcast 68 Jullie kunnen voor de volgende podcast Trouwens ook weer uh, dingen voorzien Van hashtag podcast 69 Aan elkaar zonder spaties En dan kan ik die dingen bespreken Ik heb dus nu uh, een stukje Dat wil ik jullie even laten horen Dat hoort eigenlijk Hierbij. Het gaat over de situatie in uh, Rusland met de Oekraïne. En uh, nou ja, waar, waar het mij uh, om, om gaat is. Ik, ik heb het maar even daarom ook. Uh, als je terugzoekt via Kiev Radio gemist, dan, uh, ja, dan, dan vind je ook dit stukje. Het staat in het topic van de, de No Agenda Show. Uh, dat wil ik jullie eigenlijk even laten horen. Uh, daarin hebben. Adam en Jonnet over de situatie in, uh, in, in Rusland uh, de Oekraïne En met Europa en Amerika en het duurt een paar minuten maar ik vind dat ze dat zo ongelooflijk goed doen we moeten maar een stukje naar voren spoelen a under and Democrat, uh, ja nog een stukje volgens mij het moet stop ik weet dat we een beetje snel gaan ik weet het But let me do it anyway. Even kijken waar ze zijn nu, hoor. clips Nee, nog niet helemaal. He's just dus... a dupe. But even though they don't quite say that, but play part two. Nee, nog een stukje verder. Okay. As long as we all see the craziness of it. It's it's outrageous. <laughs> And especially since the last ja, dat had ik, that ik... clip of the of that. Ik, ik moet hem iedere keer een stukje. Saying, well, oh ja, yeah, dit is het deal we got... Ik doe het even een klein stukje terug. Up. Didn't ask questions? And President Hollande said nothing ja. about it. But Wacht, it is... Ik moet nog even een klein stukje terug. Ja. Vanaf hier. Is, Luister. You have to listen to this. So here the uh, welcome. Says uh, Vladimir says, uh, President, colleagues, thank you for taking time. Uh, on your way back from Australia, very happy to see you. And Olan says, "Mr. President, thank you for the welcome. I was just flying over Moscow when I decided to make a stop here to discuss with you the important issues concerning the Ukrainian crisis." Now let me get this straight. <laughs> he's flying in his uh, in his jet. Hey, what's that down there? Uh, that, Mr. President, is Russia. Ah, take me down. And let me land here. He, he, I mean, he's really saying, "I just, you know, just I thought, I hey, don't to stop off." we believe that uh, Russia and France can find necessary solutions to uh, the issues we have. And Putin says, uh, oh, you were the initiator of the meeting in Normandy in order to solve the problems you just mentioned. And Hollande says, uh, yes, I would like to thank you for finding the time to meet with me today. I know it was not planned in advance. Again, he just dropped in. I understand we have very little time. I heard your address several hours ago. I think we need to get rid of the barriers and the walls that might divide us. And then there's uh, uh, uh, the journalists. Uh, and this, by the way, is uh, two documents that were sent in by. There he is again, Brian, the gay crusader, uh, who has now become the the the, uh, the Russian bureau of the No Agenda Global Intelligence <laughs> <laughs> Network. <laughs> <laughs> <laughs> and he has some very good pieces there um, uh, marked up about, uh, amongst other things, the Mistral deal. And I think this is what a lot of this is about. I'm making make him bureau chief? He, well, he's of course station chief. I think is what we should call him. Oh yeah, <laughs> that's that's make, station, let's do it right, station, station chief, chief. Station chief. Um, now the, uh, the the biggest problem with the EU and with Russia is this uh, French deal for two Mistral uh, battleships, or are they right. aircraft? I think battleships. Uh, yeah, no, they're aircraft carriers. Aircraft carriers. They're um, actually helicopter. carriers carriers in fact so listen to this uh this uh QA a with the, with vladimir putin question from the press was you question obviously from the press who has a gun to his head to ask these questions clearly because you know it's all it's all puppet theater was ukraine the only subject discussed today uh, answer from the president no we also discussed bilateral relations settlement in syria iran's nuclear program we discussed a whole bunch of topics so the meeting was very constructive and substantive Question. Uh, Mr. President, did you discuss, discuss the Mistral deal? Vladimir Putin. No, we didn't discuss it, didn't even mention it. There's a contract, a legal document. We proceed from the fact that it will be fulfilled. I didn't ask questions, and President Hollande said nothing about it. But if it is not fulfilled, oh, we will have no special claims. Of course, we expect to get back the money we paid under the contract, but otherwise, the situation on this issue may develop, and we will treat it with understanding. And this folds into a House resolution that was passed uh, this week, December 4th, uh, House Resolution 758, and this is, this might as well be called the Fuck Russia, We're Going to Kill Everybody Resolution. That didn't sound right in the House, but, th so resolutions really don't mean that much, but it's filled with at least, how many pages is this thing? Uh, it's like 30 pages. Oh, um, 19, I'm sorry. It's filled with a lot of the whereas, whereas, whereas, uh, you know, so whereas the Russian Federation has subjected Ukraine to a campaign of political, economic, military aggression. Whereas this, whereas, I'll just pick up a couple of the, the whereas's. Um, and this is, comes back to the, if you tell the lie and it's big enough and you repeat it often enough, it becomes fact. So this is the, this is a a resolution, which means it is resolved. It is agreed. doesn't mean much at this point, but it is agreed to by the House of Representatives. And I believe it will. Something similar will be agreed to by the Senate. Whereas, Malaysia Airlines Flight 17, a civil airliner, was destroyed by a missile fired by Russian-backed separatist forces in eastern Ukraine, resulting in the loss of 298 innocent lives. Now, How did that become a fact? Well, this is this is not discussed. Um, whereas, the Russian Federation has protected the Assad regime and backed its brutal assault against the Syrian people. These, these are now accepted as fact- whereas France agreed to sell the Russian Russian Federation two Mistral-class amphibious assault ships in 2011 for $1.7 billion, whereas Russian possession of these ships would be a destabilizing addition to the Russian military, which would likely have boosted its ability to invade Crimea. Was this resolution written up or passed before or after Hollande dropped in? Um... I think one day before. When did Hollande visit? Let me see. I think it was just like yesterday, the day yeah. before. So this would be Wednesday. So it's pretty, pretty much on the almost the same day, depending on the time. Probably the French intelligence would know about this. This came up. They're now, all of a sudden, this deal, the French need this money. Well, listen. He, the so deal was going to be queered. So that Hollande <laughs> went in there and they, yeah, they didn't talk about it, but they made this. It was a friendly visit well, for a reason. Well, he, so let's continue the document. And then we find out. So Putin is saying, well, you know, we have a deal, We got a contract. You know, if you want to break the deal, you got to give us our money back and, you know, screw you with your ships. Whereas, given the Russian invasion of sovereign territory of the Republic of Ukraine and Crimea and elsewhere and its dangerous behavior throughout the region, France decided to suspend delivery of the Mistral-class warships to the Russian Federation. And here it comes. Whereas purchase of the two Mistral-class warships by North Atlantic Treaty Organization countries, i.e. NATO, would expand NATO's capabilities, resolve France's legitimate concern over the cost of the ships, and eliminate a potential threat to countries in Eastern Europe. Bingo, boom, shakalaka. Isn't that isn't that nice? We'll just have NATO buy them. Yeah, Brother. Whereas, another one of these big What kind of businessmen are we? Indian givers. Whereas, the Russian I, I Federation. I'll on that, by the way. Yeah, Go I, on. Whereas, and another one of these fine ones which we know it did not work this way whereas the russian federation invaded the republic of georgia in august 2008 continues to station military forces in the region of uh, abkhazia and south ossetia and is implementing measures intended to progressively integrate those regions into the russian federation including by including by signing a treaty between georgia's uh, abkhazia region and the russian federation on november 24 2014 um this is not entirely Correct, as we know, uh, the aggression came from Georgia first, before Russia retaliated. But now we have it just in this resolution and it's it's fact. Now there's other things to look out for on the horizon. Whereas the Russian Federation continues to station military forces in the Transnistria region of Moldova. Now, Adam en John die besaf hier wat ik net eigenlijk ook al aangaf. World War Three is knocking on the front door. <laughs> Uh, hey, wil je het hele stuk luisteren? Het staat allemaal in het topic uh, over... Uh, nou ja, nou, je kan het eigenlijk het makkelijkste via QFF Radio gemist uh, terugluisteren. Dat is denk ik de allersnelste, makkelijkste weg. Any hoes, any uh, We gaan naar een muziekje. En dan gaan we daarna naar nog een aantal mededelingen. En dan gaan we naar uh, ja, het einde toe van deze 68e podcast alweer. We zijn al bijna drie uur onderweg. Maar we gaan even een lekker muziekje doen. Namelijk uh, Ween met Piss Up A Rope. En dat is namelijk voor al die motherfuckers die uh, de wereld zo aan het verzieken zijn. Piss Up A Rope, dude. Piss Up A Rope, dude. Doing the best that I can Cause my name is Ween But not Weener. Well, I can't cope So hit the fucking road And piss, piss up, up the road uh, You can Piss up the road, road And you can put on your shoes Hit the road, get truckin' Pack your bags. Get truckin' cause lad, we keep on truckin' you big booty bitch Start suckin' You ride my ass like a horse in a saddle Up, shit's creep with a turd for a paddle a turd and for I a paddle a piss up a rope yeah I'll piss up a rope motherfuckers uh, you can piss up a rope and feel the pissy dribble you can piss up the pissy dribble watch me Can piss up a rope and you can put on your shoes, hit the road, get drunk and pack your bag. I don't need the ag on your knees, you big booty bitch. Start sucking, you ride my ass like a horse in a saddle. Now you're up Shit's Creek with a turd for a paddle, and I can't cope. A piss up a rope, yeah, piss up a rope. Ja, u luistert nog steeds naar QRF Radio. Het radiostation van de echte Illuminati. Piss up a rope. Woehoe, van Wien. Piss up a rope. Hier op QFF Radio. En dan wil ik eigenlijk nog naar een aantal korte mededelingen gaan. Want ja, eh, allereerst een welgemeend applaus. En bedankt ja, voor het luisteren. Want het waren er nu net uiteindelijk toch even 498... Bijna 500 luisteraars die ook vandaag weer geluisterd hebben naar aflevering 68 van de QFF podcast series. En dat kan zijn dat ze geluisterd hebben via de 66.6 FM in de Ether of via een van de vele streams op internet... En uh, ja je kunt hem ook nog later weer terugluisteren op je iPod, je Walkman. En je whatever the fuck you use to listen to the podcast. I don't care. Uh, maar ja, ik ben jullie wel heel erg uh, dankbaar. En ik wil jullie eigenlijk oproepen om ook allemaal actief te gaan. Ja, posten. Post dingen. Vul dingen aan. Zoek even met de zoekfunctie en kijk of dingen al bestaan. En als het niet bestaat, plaats het dan. Het zijn allemaal van die. Ja. Uh, laten we yeah, let's keep QFF alive ik wil trouwens nog wel even voor ik helemaal afgesluit nog even terugkomen bij het topic over IS en islamterreur. er was vannacht namelijk een terreurdebat in de Tweede Kamer en uh, het was weer een klassieke wilders tegen de rest luister maar even mee het is echt weer tenenkomend stond ik hier aan uitte ik namens de BVV fractie mijn woede over de incompetentie van dit kabinet over de terreuraanpak ik riep het kabinet op wakker te worden. De islam als oorzaak van de terreur te benoemen. De grenzen te sluiten. De islamisering te stoppen. jihadisten te laten gaan of ze op zijn minst vast te zetten. En jihadgangers nooit meer terug te laten gaan. Nooit meer terug in Nederland. Mevrouw de voorzitter, we zijn nu vier weken verder. En we zijn niet opgeschoten. Het is niet beter geworden, maar het is vooral slechter geworden. Nederland... Wordt geconfronteerd met zo ongeveer de grootste dreiging sinds de Tweede Wereldoorlog. En het beleid wordt nog steeds gekenmerkt door amateurisme en door ontzettend gevaarlijke politieke correctheid. Voorzitter, toen afgelopen zomer moslims met ISIS-vlaggen door de straten van Den Haag paradeerden en dood aan de Joden riepen, was er geen minister te bekennen en wilde de burgemeester van Den Haag van VVD... Nee, Geert, die waren op vakantie. ...eens terugkomen van zijn vakantieadres in Frankrijk. En nu, geweldloos, tegen een nieuwe moskee in Leiden wordt geprotesteerd, rent minister Asscher als een haast en naar Geert, Leiden... En Geert, kan niet op vakantie. de burgemeester van Leiden er binnen drie minuten schande van. Voorzitter, wat een dubbele moraal, wat een selectieve woede en wat een laf islamgeknuffel. En ondertussen, ondertussen geeft de overheid steun aan nog meer islam in Nederland. Alsof er niks gebeurd is. Alsof het probleem van ons land is dat we te weinig islam in Nederland hebben. In Gouda, voorzitter, mag nu een mega-moskee worden gebouwd. Met een echte apartheidsmuur eromheen, zodat de moslimmannen met baarden geen vrouwenbenen hoeven te zien. Knetter gek, voorzitter. Dit land lijkt wel bestuurd te worden door alleen maar knettergekke bestuurders. En ook de rechterlijke macht kan er wat van. Ik weet, voorzitter, u weet, voorzitter, dat mijn partij, de PVV, vindt... dat je jihadisten vooral moet laten gaan. Hup, de grens over. Nederlandse nationaliteit afpakken en nooit meer terug. Maar als je, zoals het kabinet per se wil... Mensen wil tegenhouden, onverstandig, maar goed, als je dat al doet en je betrapt ze een keer op heterdaad met een kofferbak vol met gevechtsspullen, dan mag je er toch van uitgaan dat ze op minst minste jaar of dertig op water en brood de gevangenis in gaan. Maar voorzitter, natuurlijk niet in Nederland. In Nederland hebben we rechters die eerst tegen Hakim en Mohammed waren het geloof ik zeggen, doe je enkelband maar af, want het is natuurlijk erg lastig met sporten en daarna spreken jullie wel vrij, want al die afscheidsbrieven, die walkie-talkies, die bivakmutsen en die gevechtskledij, die waren natuurlijk bedoeld voor een skivakantie in Syrië. Voorzitter, de Alexander ja, Pechtelprijs voor de De onnozelheid voor 2015 is nu al gewonnen door de rechtbank in Arnhem. Ik zie het voor me zo'n ski-hut. Ja, la, la, la, la, we gaan skiën in Aleppo, Tuurlijk, Geert. Die ideologie van haat en geweld de oorzaak is van al die terreur Wie kritisch is, wie kritisch durft te zijn over de islam... Ja, dit klopt wel. Je moet niet kritisch zijn, want dan krijg je problemen in Nederland. Dat merk ik elke dag, want ik krijg nog steeds elke dag dreigmailtjes. Voorzitter, dat dat geen loze woorden zijn hebben we onlangs in Parijs kunnen zien. En het onderzoek blijkt dat maar liefst 100.000 moslims in Nederland bereid zijn om vanuit hun geloof geweld te gebruiken. En we wisten al dat 80% van de Turkse jongeren geweld tegen christenen, joden en niet-gelovigen oké okay vindt. En dat drie kwart van de jihadgangers Marokkanen zijn. En ondertussen, voorzitter, ondertussen hebben we volgens de Spaanse politie. Al zo'n 30 tot 100.000 Europese moslims uit Europa die zich aan hebben gesloten bij de islamitische staat. En duizenden daarvan, duizenden daarvan zijn inmiddels al teruggekeerd. En die kunnen mevrouw de voorzitter. En dat is een levensgroot probleem. Die kunnen zomaar Nederland binnenkomen. En waarom? Omdat we weigeren... Om... Nou ja, Geert gaat nog even uh, los met rente En dat gaat nog even door. Goed, dat moet je maar zelf even terugkijken in de topic over IS en islam terreur. Dat kun je allemaal terugvinden via de QFF radio gemist knop. En dan de knop onder deze aflevering, aflevering 68. Dan kun je alle onderwerpen nog eens rustig eens even terug gaan bekijken. En dat kan pas een paar uur nadat deze aflevering is afgelopen. Want ik moet de aflevering omzetten. Ik moet hem even levelen dat hij op een goed geluidsniveau zit. En dan nog uploaden. En dan nog online zetten. Nou ja, enfin. Je snapt het. Goed. Um, ik wil jullie in ieder geval, zoals ik al zei, bedanken voor het uh, ontzettend fijne uh, luisteren en weer aanwezig zijn. En yeah, ja, somebody's gotta stop me. Somebody's is stop me. Yeah. Meh. Inderdaad, want anders dan komt het niet goed. En uh, nee, dat, dat zullen echt geen uh, huilende baby's. Dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Maar ja... Ik hoor nu wel een paar mensen huilen. Het oh, is afgelopen. De Q5 Podcast, aflevering 68, is afgelopen. Na drie uur en zes minuten. Hij is niet helemaal afgelopen, maar we gaan wel naar de Eindtune toe. Ja, en de Eindtune, die kennen jullie allemaal. Dat zijn twee liedjes: Everybody's Free to Wear Sunscreen. Van Quinton Tarrant. Ladies and Gentlemen. En Mars Davis. En is. Quartet. Nee, Quinton. Godverdomme. Zeg ik het even. Een keer. Nou Bedankt voor het, het luisteren en uh, tot aflevering 69 zoals aan het nu. Bij QF Radio op 66.6 FM of via een van de streams of via qf.nu of quavataverhoemd.com. Nou Leute, vielen dank voor de bloemen en vielen dank voor het zuhören. Tjus. Enjoy hallo, the Spencer. Power of you. Meneer, hallo. je Baffomet. Tjus, you will not ah, tjus, the tjus, tjus you dan, dan maar. Nu ga ik echt weg. Bye bye. Bedankt me. en uh, tot de volgende. For 20 years,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 But trust me, I'm the sunscreen. Dat